Dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria, met op dit moment Jurgen en Hank. Hoi, mijn naam is Johan. En ja, laten we gewoon beginnen met de uh, goud-zilver-bitcoins en de staatsschuldmeter. We even met de bitcoin. Die is uh, ergens halverwege de week in één keer omhoog geschoten. Hij stond zeg maar een week geleden ongeveer op uh, 54, laten we zeggen 5500. Uh, en hij schoot zes dagen later in één keer omhoog naar de 6400 euro. Ja, en hoe deed goud en de olie het? Uh, goud staat op dit moment op 12,27,50. Dus erom, ruim boven de 1200. En olie uh, 67,80 Oké. Okay. Ja, en belangrijk over de olie is nog te melden dat uh, Trump die probeert het uh, oliekartel, de OPEC op te blazen. Dat lukken, dat is natuurlijk een tweede, maar dat uh, probeert. Ja, we hebben zometeen natuurlijk nog de fertility index, maar uh, we doen eerst nog even de marijuana index en uh, de staatsschuldmeter. De uh, staatsschuldmeter staat op 485 miljard in het rood, nee. daar is je bijna. En uh, de marijuana index, oh, die is uh, ja, net als de bitcoin in één keer omhoog geschoten. Hij was de afgelopen week uh, behoorlijk een dalletje geraakt, maar hij is nou, uh, nu op 230 punten. Ja, de Fertility Index. Ja, hè. we hebben nog steeds te maken met een op- en neergaande beweging. Hè? En uh, met uh, de huidige weersberichten maken mensen zich ook uh, zorgen. Waar al die droogte, hè? wat voor inv invloed heeft dat op het aantal liters geschoten zaad? Per, per geboren kind. Nou kijk. Hè, op zich worden de lozingen wel kleiner. Hè, het lichaam eh, wordt wat eh, ja, zuiniger met al de vocht. Maar aan de andere kant wordt er ook weer meer gezweet. Tijdens eh, de activiteiten. Dus dat hecht elkaar dan weer een beetje op. Uh, het is wel zo, het, de kwaliteit van het zaad gaat wat achteruit door de buitensporige hoge temperaturen. Als je ook bedenkt dat zaad ongeveer een maximumtemperatuur van 29 graden heeft. Dus uh, als je zeg maar goed uh, bezig wilt zijn, even de balletjes in de ijskast voordat je op uh, de zwinterige sloot gaat uh, kruipen. Oké, okay, ja, goed, dankjewel uh, voor, die, voor die tip. Ja. Ik zal eraan denken. Uh, ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. En uh, ja, je had het al over droogte. Ik heb hier een berichtje van uh, het waterleidingbedrijf. Zuinig zijn met water? Ja, het, uh, het is bijna op. Ja, in grote delen van het land. Hier in uh, Groningen was het zo van uh, water raakt nooit op, maar het wordt wel minder. Oké, okay, ze dus kunnen toch gewoon de hele leegpompen als ze willen? Nee, ja, die is al uh, vrij laag. Ja, we hebben al twee uh, weken met... Uh, ...een periode te maken. En uh, tot uh, vorige week ongeveer uh, zat het alleen nog maar in uh, de aardlaag. Alleen uh, vanuit het uh, buitenland kwam ook niet heel veel water onze kant op. Dus we zijn al een tijdje uit IJsselmeer aan het pompen. En uh, ja, dus moeten we met z'n allen op randzoen eigenlijk. Uh, bij een van de ja, belangrijkste levensbehoeften... ...waar je eigenlijk anders nooit aan zou denken. Van de week uh, hadden we ineens in Groningen... Een lagere waterdruk. Dat was de eerste keer dat ik het zo had meegemaakt. We hebben wel, nou weet je wel, dat er eens een keer een leiding springt of weet ik veel wat. Maar dit waren uh, grote gedeeltes van de, de stad die een lagere waterdruk uh, hadden. En nou ja, nou heeft mijn kraan sowieso niet zo heel veel druk. Dus ik had er op zich nog vrij weinig van gemerkt. Maar in de rest van de stad was ineens het uh, hele watervoorraad uh, uitverkocht. Uh, in de flesjes uh, geprikt en ongeprikte water. Dus uh, de Groningers waren, niet e waren uh, opeens niet meer zo nuchtig. <laughs> Uh, nou is het op sowieso zo wel goed om uh, sowieso, uh, laten we zeggen, zes liter op voorraad uh, te hebben. Ja, zodat je bij dit soort situaties, hè, ook als uh, water uitvalt, dat je altijd een voorraadje hebt. Ja. Een regenton naast je huis. Uh, nou, dat is dan meer uh, als je nog wat douchen. Nou, door een bepaalde toeval had ik uh, dus de persconferentie over... Uh, van uh, de waterschappen en de, de wat heet dat? Uh, de waterleidingbedrijven en de overheid. De Rijkswaterstaat uh, had ik gevolgd. Dus vandaar ook uh, dat ik er uh, vrij veel over weet. Maar op een gegeven moment krijg je dus inderdaad uh, prioriteit op water. En uh, we zijn dus nu ongeveer zo dat, uh, in ieder geval als het om de sloten gaat, dus uh, boeren mogen niet meer sproeien, dan gaat het uh, uh, de flora en de fauna van de sloten voor. In plaats van de gewassen. Uh, want uh, anders ja, sterven alle vissen en de waterlelies en weet ik veel wat. En uh, elektriciteit gaat ook bijvoorbeeld weer voort ten opzichte van... Uh, laten we zeggen uh, uh, gewassen uh, besproeien en dat soort dingen. Dus, uh, en we, hebben, we zitten dus nu echt zo'n beetje bij uh, de vorige record van 1976. Het kan zo ver gaan als dat je dus op een gegeven moment echt ook... Uh, niet meer uh, het gezond mag uh, besproeien. Nou, ik, uh, op zich nog van uh, wie gaat het controleren? en weet ik veel wat. Het is sowieso een uitzonderlijke situatie, want we zitten in een laagland die een vrij technische beschaving heeft. En zelfs dan hebben wij die droogte. Dus het zijn ook niet, zeg maar, maaltregelen of niets. We hebben echt een tekort op dit moment. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er is nooit een tekort aan flesjes water in de Albert Heijn. Hè. Je, de, dus, dus met andere woorden, de private spelers, uh, de, de, de, de spa, en dat soort bedrijven, die hebben die problemen niet. Het is weer typisch dat de Nederlandse overheid, of in ieder geval staatsbedrijven zoals Vitens en uh, een aantal andere... ...regionale waterbedrijven die problemen wel heeft. Ja, zeker. Als het gaat om een Utrecht bijvoorbeeld... ...dan halen ze het water heel laag uit de grond. Zoals zo laag dat ze de bron delen. Het waterbedrijf deelt de bron met inderdaad... ...zo'n fabrikant, ik geloof Sourcy. Dat, dat heeft dus minder invloed dan, hè, dan zeg maar water. Nou, ja, zoals Amsterdam willen ze het water dus veel hoger weghalen. Ja, en dat is een stuk droger. En volgens mij wordt het water ook met rioolwater gewoon uh, gemengd, dus ook regenwater. Dus mm -hmm. er komt wel minder water terug naar een aantal waterleidingen en bedrijven hè, dan dat ze heen sturen. En twee dagen zo'n beetje nadat uh, de druk lager werd, hadden we ook ineens een hele stank uh, overlast hier in Groningen. En we wisten niet waar het van kwam, of er nou droge riolen waren of weet ik veel wat. Mm -hmm. oh. het, het is... Ja, het is gewoon een hele uitzonderlijke situatie wat dat betreft. Maar Wat ik, wat ik, wat ik wel vreemd vind, dat is, he, als, stel een bedrijf heeft een uh, beperkte productiecapaciteit. Dus die kan op ene moment niet produceren wat vraag naar is. Dan gaat het bedrijf uh, die gaat de capaciteit uitbreiden, die gaat investeren of die gaat de prijs omhoog doen. He, als er weinig aanbod is dan, uh, en er is meer vraag, dan, dan gaat de prijs uh, omhoog. Mm. Dus er komen bepaalde mechanismes op gang, waardoor dat er op de termijn uh, dat, dat, dat, dat vraag en aanbod mee, beter matcht. Zo'n overheidsgeleid bedrijf. Ik heb de indruk dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt op het moment dat uh, dit zich voordoet. Dus eerder dat, dat, dat, dat het ieder jaar dat het probleem erger wordt uh, dan, uh, ja, dan, dan dat er echt, echt acties zal gaan worden ondernomen. Uh, nou... <laughs> De laatste keer dat we een beetje die kant op gingen, was van drie jaar geleden, naar mijn hoofd. Uh, dus het gaat uh, op en neer. Het klopt, als je het dan hebt over die flesjes water, dat heeft inderdaad een op en neer. Hè, dat heeft inderdaad eigen aanbod. Maar ja, in Nederland hebben we nu helemaal besloten dat water een basisbehoefte is. En ook een, uh, met name een basisrecht. Mm -hmm. uh, kijk, je, je kunt de prijs wel verhogen, maar daarmee heeft die. Daarmee wordt de watervoorziening op zich niet uh, uh, beter. Dus uh, we moeten het gewoon echt doen met ja, de water zo het water zoals het valt, wat dat betekent. Ja, ja. Dus stel, stel er, er komt dus een structurele ontwikkeling voor, dan accepteer je ook, net zoals in een ontwikkelingsland, dat je dan 14 dagen lang niet kunt douchen. Dan, uh, nee, maar dan zullen de uh, Rijkswaterstaat en de waterschappen ook wel kijken van uh, welke alternatieven kunnen wij doen, omdat de situaties nu zo uh, uitzonderlijk zijn. Mm -hmm. uh, dus uh, kijk, normaal gezien kunnen wij een watertekort uh, opvangen. Uh, doordat er uh, structureel ook uh, naar de IJsselmeer uh, wordt gepompt. Mm -hmm. Alleen, er komt nu ook zo, water, onze, uh, zo weinig water onze kant op, dat ja, uh, ook uh, dat. Uh, gaat op een gegeven moment heel hard. Mm -hmm. Ja, dan hoor ik mensen zeggen het, het waterpeil stijgt, want de klimaatverandering. Dus we krijgen steeds meer water. Hoe, hoe verklaart zich dat dan? Uh, dat is zeewater. En uh, waar we nu over hebben is zeg maar met name dus regenwater en water wat uit uh, de bergen komt zetten. Oké, okay. maar ja. Vitens kan niet innoveren dat ze dat zout uit het, water, uit het zeewater kunnen halen. En dat ze dan dat water kunnen gebruiken voor drinkwater bijvoorbeeld. Jawel, maar dat is gewoon een, een duurdere uh, oplossing voor situaties. Uh, daar ga je dus een heel systeem ontwikkelen mm -hmm. voor uh, situaties die ja, gewoon niet zo vaak voorkomen. Op zich heb ik nog niet uh, de link naar uh, klimaatveranderingen uh, gehoord, uh, zeg maar. Mm -hmm. uh, in principe zou volgens mij, als ik het me goed herinner, ook die klimaatverandering op zich wel samengaan met uh, meer uh, regenbuien. Dus vandaar misschien ook dat ze daarom uh, daar niet over hebben. Ja, ja. ja maar ook ja. Hoe, hoeveel weken droogte hebben we het nu? Een paar weken, maar we hebben in uh, 2003 een paar maanden droogte gehad. We hebben we toch ook overleefd? Uh, ja, en in 1976. Ja, het gaat met name om het waterpeil. Uh, zeg maar. uh, ja. Daar wordt met name naar gekeken. Ja. Maar de persconferentie die ik had bekeken, die was alweer uh, van twee weken terug. En ik geloof dat uh, minstens een week of anderhalve week uh, in het vooruitzicht... dat er nog steeds geen uh, watertoevoer in de vorm van regen gepland staat. Dus dit gaat erger worden? Ja. ja. En ze zijn nog niet... Hè, je zegt uh, omdat om uh, water, omdat het uh, nou eigenlijk een publieke sector uh, gebeuren is... moeten we wachten op Rijkswaterstaat... Uh, totdat die uh, met een vingertje gaat wijzen voordat er geïnoveerd gaat worden. Heb ik dat goed begrepen? Ja, tenzij je uh, natuurlijk een hele snelle ondernemer is die uh, iets heel economisch in de markt zet. En mensen denken van, goh, dat is geniaal. Uh, eh, Daar hebben wij onze uh, zuurverdiende eurotjes wel voor over. Mm -hmm. Alleen dit is zo groot. Je hebt het ook niet zo 1, 2, 3 geregeld wat dat betreft. Ja, ja, ik heb laatst een uh, documentaire gezien over Pakistan. En daar is de watervoorziening een ramp. En ja, ja omdat, omdat de overheid het daar gewoon niet goed kan organiseren, zie je dan op enig moment dat, uh, dan krijg je, ja dat noemden ze, daar was uh, zo'n zo, zo uh, publieke omroep, die was er heel boos over. Ja, uit nou, Engeland, de BBC of zo. Die zei, foei, allemaal illegale waterwinning. Zien we dat straks ook in Nederland gebeuren? Dat mensen gewoon omdat ze onvoldoende douchewater krijgen. of omdat die douchewaterdruk te laag blijft. ja, dankzij het regeringsbeleid. dat, dat, dat, dat mensen nu straks zelf water gaan winnen? Nou, we hebben niet een, een cultuur van putjes slaan. Ik weet ook niet hoe diep het water is. Uh, ja, meestal alle boeren het van drie meter. En, uh, okay. wij op mijn werk hebben ze de gezonddienst uh, van het bedrijfsterrein waar ik zit. Die haalt het van tien meter diepte. Die hebben hun eigen ja. uh, pomp zeg maar. Ja, maar Die dus, dus, uh, zetten ze ook gewoon vrolijk te sproeien. Hè? Dus uh, de booms is okay. dus, uh, te water en het ja. alles was mooi groen bij ons. Maar kijk, te weinig water is te weinig water. Dus uh, dan kunnen wel individuen zeg maar, zeggen: van nou, ik ga voor mezelf zorgen. Uh, maar uh, kijk, uh, als er straks bijvoorbeeld uh, de elektriciteitscentrales niet eens meer uh, koelwater kunnen pompen, of weet ik veel wat, ja. dan worden de problemen natuurlijk veel groter. Uh, ja, ja, ja maar je bedoelt en dat je is, die kerncentrale daarin borstelen. Ja, maar goed, water komt van nog dieper halen. Hè? Ja, ook, maar ik uh, denk zo weer, nou, minstens zo tien jaar geleden hadden ze in Californië uh, heel veel elektriciteitsuitval, omdat uh, gewoon zo'n droogte was. Ja, het ja, is, is uh, nou ja, bedenk ook maar, kijk, we zeggen, hè, een centimeter water op het land, denk je wel, een ah, centimetertje, weet je wel, maar dat is dus op elk vierkante centimetertje. Dus dat gaat echt om heel veel water. Uh, als we dat als mensen uh, willen verplaatsen, ja, dan moet je echt concurreren met de natuur. En dat is wel lastig, zeg maar. Kijk, het enige is dat het, het duurt een aantal jaren voordat dat water wat op het oppervlak... ...ja, naar beneden komt, zeg maar. Of als je het op kilometer diepte hebt, dan doet het water een miljoen jaar over. Ja. Dus, maar het komt uiteindelijk wel beneden, dus dat is niet echt het probleem. Nee. Het enige probleem is tijd. Mm -hmm. Ja. Nou ja, het, vorige week uh, had ik mij ineens zo'n realisatie van... Uh, Door Drenthe stroomt de rivier. Dus uh, de A. En ik heb nooit uh, kunnen begrijpen zeg maar, hoe dat nou werkt, weet je wel. Want uh, waar komt dat water vandaan, weet je? En uh, ja, in wezen dus van hetzelfde als van de Rijn. Gewoon, het heeft wat kleine riviertjes. Uh, en op een gegeven moment heb je een wat grotere rivier. En dat stroomt gewoon, zeg maar. Mm -hmm. Alleen, uh, het is wat kleiner. Hè? En zeker... Uh, en zeker ook omdat er dus niet, hè, uh, hè, zoals de Rijn, die heeft ook uh, te maken met uh, smeltwater. Wat, uh, ja wat is het, zo tegen de eind lente, begin zomer, uh, ineens massaal er doorheen wil. En ja, dat is een paar kubieke meter uh, per seconde meer water. Maar in wezen is het gewoon precies hetzelfde principe. En het mooie ervan is, ja, je wordt er dan ineens zo bewust van. Van, één, het is zo'n levensbehoefte, het is er altijd eigenlijk. Maar dus met name als het er niet is. Ja, hé, wat dan? Weet je wel. Wie wachten natuurlijk wel eens. Ik vind het ook een beetje een storm aan een glas water hoor. We hebben vaker droogte gehad. Jawel, maar goed. Het komt omdat er gewoon een vakantie is. De regering is in het reces. Er is niet genoeg persberichten. Nee, nee, nee. Dat heeft er niets mee te maken. Dus dan gaan ze hier maar over hebben. Van oh god, god, het is het warme. Nee, want uh, het heeft echt ook wel implicaties, want uh, de hele oogst uh, uh, is uh, ja, zo'n beetje naar de knoppen, zeg maar. Dus daar hou je ja, dan wel stukken minder. Dan dus, worden de wijnboeren niet klaar, hoor. Uh, Oké, okay. nou dat is mooi voor hun. Uh, maar uh, ik uh, reed vorige week nog uh, naar Appelschaar, dat is uh, Friesland. Maar het uh, zag er in de bermen van de weg al, leek het alsof het uh, in de poesta's van uh, Hongarije was. Zo uh, door en droog uh, was dat. Ja. ja, het is gewoon anders dan we gewend zijn in het systeem. In het systeem uh, krijgen wij gewoon water als de kraan uh, open staat. Het is nu even niet zo tijd om al die waterbedrijven te gaan uh, privatiseren? Uh, nee, want in wezen is het resultaat alleen maar dat je meer betaalt voor hetzelfde product. Ja, maar als het dan een eerlijke prijs is. Het heeft ja. met betrouwbaarheid uh, te maken. Op het moment dat de prijs door een overheid geforceerd laag wordt gehouden... ...waardoor je te goedkoop doest, dan merk je dat op een moment... ...omdat de investeringen achterblijven. En, ja. en als waterbedrijven onvoldoende investeren en er zich situaties voor... Ja, want je, je kunt nooit het verleden extrapoleren. De toekomst is altijd, uh, uh, net, net, net zoals die, die oudere partijen die zeggen, ja, die rente is nu zo laag, die gaat wel weer omhoog. Ja, voorlopig zitten we met die Zuid-Europese landen die niet te veel rente willen betalen. Dus het zit er ook nog wel in dat die centrale bank dat nog wel even blijft manipuleren. Nou, zo kun je ook het weer niet voorspellen. Je kunt niet voorspellen wanneer het weer gaat regenen. Nee, misschien blijft het inderdaad nog wel even een paar weken droog. Nou, dan moet je als waterbedrijf anticiperen. Want je hebt als waterbedrijf een verantwoordelijkheid richting miljoenen. Hè? Want het zijn, het zijn in Nederland 17 miljoen mensen. Je hebt een verantwoordelijkheid om te leveren richting die 17 miljoen mensen. Er zijn ingewikkeldere landen dan Nederland. Hey, je hebt ook uh, nou, uh, landen waar je echt een woestijn hebt. Daar zijn ook waterbedrijven. Die leveren daar ook water. Daar zijn ook mensen die douchen. En wij als welvarend land horen gewoon water te hebben. En als, uh, ja, als, als zo'n waterbedrijf dat niet kan, uh, kan doen of niet waar kan maken... Of uh, zegt, nou je moet niet te veel uh, over je tuin sproeien, want dan is het water op. Of uh, ze krijgen problemen met de waterdruk. Ik vind dat toch allemaal wel wat ontwikkelingslandtoestanden. En dat geeft wel aan uh, welke kant we als Nederland aan het ophollen zijn. Maar, um, hè, als er dan zo'n droogte is, het enige... Uh, kijk, het, het is volgens mij net zoals met de treinen. Als er een keer een drukte is, dus soms wil de NS nog wel eens een treintje extra uh, inzetten. Uh, maar in veel gevallen is het ook zo. Van uh, nee, uh, weet je wel, uh, wij als bedrijf kunnen, uh, hebben ook met marges te maken. We kunnen niet een kwart van onze. Uh, uh, uh, heet dat, uh, materieel, alleen maar laten verroesten, weet je wel. Klopt, klopt. Dus, dus, Maar NS uh, is ook een heel mooi voorbeeld. Hè? Als je naar het streekvervoer kijkt, dan wordt van het streekvervoer, NS valt er natuurlijk niet helemaal onder, omdat het ook landelijk uh, vervoer is, maar ja. het streekvervoer, dat wordt voor 35% door de consument betaald. Dus uh -huh. 65% is budget-economie. Dat betekent één keer in de zoveel jaren... Ja, dan is er een aanbesteding... en dan moeten die... Uh, die uh, overheidsbedrijven... het Deutsche Bank van de Duitse overheid... Connection is volgens mij van de Franse overheid. Mm -hmm. uh, dan heb je nog... Uh, NS, die heeft volgens mij ook een eigen busmaatschappij, nou, Die concurreren dan om, om, om, die, uh, om die aanbesteding waarop ze allemaal te goedkoop inschrijven. Dus uiteindelijk dan is het allemaal op een houtje bijten. Nou, en dat, dat, dat heeft tot gevolg dat, uh, dat het nooit optimaal werkt. Je kunt het beste gewoon hebben dat consumenten een reële prijs betalen voor het product dat ze geleverd krijgen, zodat die bedrijven kunnen innoveren zodat die bedrijven ook hun best doen om de consument zo, zo, zo goed mogelijk te bedienen. Nou, en dat zie je nu ook aan het waterbedrijf. Dat waterbedrijf neemt een te afwachtende houding aan. Terwijl dat zich omstandigheden voordoen waar de consument last van heeft. En in eerste instantie niet alle consumenten. Ik ben zelf nou, redelijk zuinig met mijn water. Maar die, uh, die, die personen met een eigen zwembadje of die mensen die wel geregeld auto's sproeien. Uh, dus die hebben dan ke kennelijk wat minder vogelpoep op hun auto dan mij. Um, ja, die moet je ook bedienen. Maar waar, waar wil je zo'n bedrijf plaatsen dan? Ik bedoel, hè, je hebt nu al Rijkswaterstaat en waterschappen, zeg maar, hè, die uh, met sluizen en pompen, ja, gewoon enorme hoeveelheden water uh, naar de IJsselmeer pompen. Hè? En daar, daar komt er geen waterleiding aan te pas. Mm -hmm. dus, ja. Ja, dus je bent als bedrijf ben net zo goed afhankelijk van uh, Rijkswaterstaat en weet ik veel wat. En het, op zich denk ik ook niet dat het zo heel veel beter wordt als de dijkbewaking door, uh, uh, geprivatiseerd wordt. Oorspronkelijk uh, was het geprivatiseerd, tenminste. Het is ooit door een stel Amsterdamse begonnen. Ja, maar goed. Kijk, nu hadden we alles, alles met betrekking tot, tot, tot watermanagement bij elkaar. Het ja. gaat nu erom dat, dat, dat, uh, dat wij consumeren water. Hè? Dat, dat, er zit een meter in de meterkast... die meten op hoeveel water dat er binnenkomt. Ja. We betalen daar een bepaald bedrag voor. En dat bedrag moet reëel zijn... waardoor het waterbedrijf een bepaalde verplichting kan nakomen. Dat is puur een, een, een, een overeenkomst. Dus dat is een juridisch iets. Net zoals ja. ik mijn eigen stroombedrijf kan kiezen... Nou, dat betekent dat er voldoende water op dat, uh, op dat net moet worden gezet als het niet in een, uit het binnenland gehaald kan worden. En Nederland is natuurlijk maar een beperkt aantal kilometers oppervlakte. Je hebt, uh, als je Nederland op een wereldbouw bekijkt dan is het maar een, uh, maar een stipje... Uh, maar je hebt wel een, een verantwoordelijkheid en dat is die overeenkomst. In die overeenkomst heb je in mijn ogen gewoon uit te voeren. Dus op het moment dat je lokaal het niet kunt halen, dan moet je het ergens anders weghalen. Ja, dan moet het erin uh, en, en, en wie, wie die kruiwagens water erin op het net... Uh, ...of dat nu het ene bedrijf of het andere is. Maar die verplichting moet na worden gekomen. En wij als consument moeten daar altijd een eerlijke prijs voor betalen. En dus als wij gewoon een tientje blijven betalen... ...omdat de overheid de rest wel doet... ...ja, dan is dat misschien wel niet fair. Zeker voor diegene die heel veel water... ...en die dat zwembad en die, uh, en, en, en die auto wel sproeit. Die moet misschien op enig moment ook wat meer betalen... ...zodat zo'n waterbedrijf kan innoveren... ...en nieuwe vormen kan vinden... ...waardoor dat die van andere... ...bronnen water kan putten. Overigens je, je, je hebt het wel eens over Eriken prijs ...maar dat kan verschillend geïnteresseerd worden. Mm -hmm. ja, okay. ja. Jij bedoelt het anders dan de SP, hè? Nou, kijk, de SP zegt gewoon van... ...we moeten zoveel mogelijk belasten... ...waardoor we de, ja, de armen uh, rijk kunnen houden. Dus zij, zij pakken als het ware al het geld af. Ja, en zij dan een Eerlijke prijs dan, dan... mooi geven. Ja, ja, en geven dan bepaalde mensen leefgeld. Daar ja, hij bedoelt eigenlijk daar... meer van wat het in werkelijkheid kost. Um, wat, wat, wat, wat, wat, wat de SP niet vertelt is dat de eerste belastingschijf, dat is dus de schijf die de armste mensen betalen, hè? en op wat heffingskorting en steeds meer arbeidskorting na, um, dus de heffingskorting gaat verhoudinggewijs steeds meer omlaag, de arbeidskorting omhoog. En dat betekent dus dat als jij aan de zijkant uh, staat, dat je dan uh, te maken hebt met die eerste schijf. Nou, en Dat is aan premies en uh, belasting is ook al 36,55%. Dus die arme mensen die betalen al heel veel belasting, waardoor die mensen gewoon niet kunnen rondkomen. Ja, we zien gewoon dat, dat, dat, dat mensen een, uh, een toeslag moeten krijgen of een sociale huurwoning toebedeeld moeten krijgen om te overleven. En ik vind dat onvoorzienlijk dat je zoveel van arme mensen afpakt... dat die mensen niet eens meer zelfstandig kunnen leven. Je pakt ze eigenlijk al hun eer af. Nou, en dat is, uh, ja, dat, dat, dat, dat is volgens mij niet iets waar de SV iets aan doet. Die pakt nog steeds heel veel ook van gewone mensen af. En ja, die verhoogt die toeslag en die andere, die andere fooien die mensen dan terug, uh, terugkrijgen wat. Maar ja, ik weet niet of dat daadwerkelijk sociaal is... Uh, nou, kijk, uh, als je het uh, laat afhouden van een bedrijf... en als ik je uh, ook goed heb gehoord, hè, dan heeft een bedrijf een verplichting. Mm -hmm. Maar, volgens mij kun je nu ook al hè, inschatten... dat een bedrijf net zo goed tegen hetzelfde probleem zou aanlopen als de overheid nu. En dan kun je wel achteraf, zeg maar, um, hoe heet het... Um, uh, boetes opleggen, weet ik veel wat. Alleen het probleem met water is dat het hier niet om uh, huizen of uh, auto's gaat, dit gaat over water en uh, de behoefte aan water is uh, veel groter eigenlijk om überhaupt te kunnen overleven. En kijk wat een bedrijf doet, is die, die, als die uh, tenminste moet overleven moeten ze ook uh, voorbereid zijn op uh, wat er eventueel gaat komen en dus bouwen ze reserves op. Daarnaast proberen ja. ze ook te innoveren. Ja, en uh, ween... ze houden ook rekening mee dat er een hele lange droge periode kan zijn. En zorgen ze voor genoeg uh, waterreserves. Maar ze altijd aan de vraag kunnen voldoen. Maar dan moet je nog even op de kaart kijken hoe groot het IJsselmeer is. Ja. <laughs> en dat is al heel veel water. En zelfs dat blijkt nog niet genoeg te zijn. Dus uh, ik denk zeg maar dat het een beetje accepteren is zoals het nu is. En uh, ik zou echt de laatste zijn die zegt van... ja, we moeten het echt met, daardoor meteen maar privatiseren... omdat het, dat maakt echt geen verschil uit wat dat betreft. Ja, je kunt wel zeggen van... kunnen de kosten van uh, waterbeheersing omlaag... door uh, uh, marktwerking... Ja, nou, maar kijk, marktwerking is bijvoorbeeld... in Chili heb je het meegemaakt met de ja. privatisering van, de, van alles eigenlijk... Ja. onder andere ook het water toen de overheid nog deed kwam er gewoon bruin water uit de kraan wat je niet kon drinken en dan moest je eerst koken toen het geprivatiseerd werd kwam er drinkbaar water uit de kraan maar de prijs ging ook omhoog want dat was gewoon de werkelijke prijs het was gewoon in werkelijkheid veel duurder ja yeah. uh, bijna alles voor de rest ging bijna alles ging de prijs omlaag en het water werd iets duurder. Yeah, maar ja, daarom gaan mensen ook misschien niet wat zijn er om met water dat uh, ja hey hij het is duurder dus laten we nou een keertje de auto, de auto niet gaan sproeien. Mm -hmm. de ja, niet ja. sproeien en de auto een keertje niet gaan wassen want ja uh, mijn budget is er niet naar. correct correct ja. En, ja. en inderdaad private bedrijven hebben dus zijn flexibeler. Uh, overheidsbedrijven en dat, dat zal iedereen die bij de overheid werkt beamen. Die zijn heel erg uh, afhankelijk van een budget, hè. een budget wat uh, vaak per jaar wordt wordt opgelegd. Zo van, uh, nou je, je moet het niet met een jaar met dit en dit budget uh, doen. En uh, ja, dat, dat dat dat dat nodigt niet uit tot uh, tot innovatie. En waar het nu naartoe moet is natuurlijk wel dat op het moment dat zich omstandigheden voordoen, dat er zo snel als mogelijk geïnnoveerd moet worden. Dus geen bureaucratie, uh, maar korte lijnen en uh, snelle beslissingen. En dat is wel belangrijk om, uh, ja, om de boel in de lucht te houden. Ja. Het enige reële alternatief hè, om hier water te krijgen. Hè, zou zijn eh, of pompen. Hè, of met vrachtwagentjes verplaatsen. Mm -hmm. Maar te, normaal komt het dus met. we de, EV... de dijken doorprikken? Ja, nee, want het is weer zoutwater. Ja, dat is echt, dan heb je een heel ander probleem. Mm -hmm. Dus dat gaat echt om heel veel water. Mm -hmm. ja, en het is nu gewoon een hele uitzonderlijke situatie. Mm -hmm. Dus ik weet niet hoeveel innovatie daar tegenover kunt zetten. Ja, en, of het dan ook, en of dat überhaupt uh, uh, rendabel is, hè, of dat we nu gewoon zeggen van, nou ja, we accepteren nu inderdaad gewoon hè, dat je uh, niet mag sproeien hè, en dat het even een crisissituatie is en over uh, drie weken dan hebben we het hier helemaal niet meer over. We zullen zien, we zullen zien. Ik, ja. ik, ik, ik vrees dat het een onderdeel uitmaakt van een tendens en... Die tendens die zul je op meerdere fronten tegenkomen. Mij valt ook op dat de, als je op de autoweg rijdt, hè, dan zie je al die lapjes en het, het, het wordt een beetje opgelakt. maar het is één het is grote pleistermat. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat verschillende uh, publieke voorzieningen dat die, uh, dat die van slechtere kwaliteit zijn dan een paar jaar terug. Uh, nou, je ja. kunt steeds meer op Griekenland te lijken. Nou, in Nederland is het sowieso hè, dat die waterschappen die vormen hun eigen bestuurslagen. Dat is wel heel uniek. En dat geeft ook weer van hoe eh, belangrijk wij dat water vinden. En toen ik dus twee weken geleden die persconferentie eh, meemaakte op eh, de stream. Eh, toen was ik ook echt behoorlijk van onder indruk. Eh, zeg maar. Eh, wat ze het hele jaar eigenlijk al doen. Om dat water eh, niet te hoog en niet te laag eh, te krijgen. En dan heb je gewoon een plan. En die kun je dan niet uitvoeren, omdat het nu een uitzonderlijke situatie is. Mm -hmm. Ja, er wordt wel, zeg maar, uh, uh, gekeken. Alleen ja, het zal een wat. Uh, uh, het is gewoon niet in twee weken even te regelen. Omdat het echt om heel veel water gaat. Maar misschien om watergebied is het ook. Uh, het is anders dan uh, techniek, wat dat betreft, mm -hmm. waar je heel veel uh, stappen kunt maken. Uh, water is wat dat betreft uh, op zich. Uh, nog vrij simpel. Van, uh, het is er of het is er niet. Het is zoet of zout. Um, het ligt hoog of het ligt laag. Veel meer smaakjes heb je ook niet. Uh, uh, probeer maar het verschil te proeven tussen water uit Balen-Nassau... of water uit de Utrechtse Heuvelrug. Er zit best wel uh, smaakverschil in hoor. Jawel, nee, dat ook wel. Om de hardheid van water en weet ik veel wat. Alleen, um, er wordt hard aan gewerkt. Alleen, ja, het is ook wel. Het is ook wel de minst uh, sexy uh, kant van de, de overheid. En uh, als ze zich elke kwartaal op de borst zouden kloppen... dan uh, zouden we ook denken van wat is dat mafkezen? Ja, maar dan worden, Ik heb echt heel veel vertrouwen in, in het uh, watervoorzieningen. Uh, het is alleen even nu, ja, even kut. En, uh, maar goed, voordat uh, voor uh, is het, de gazellen en, en, uh, en tijgers voorbij rennen... <laughs> zijn we wel een stukje verder, denk ik. Ja, dus wordt vervolgd, lijkt mij. Wordt vervolgd, ja. Ja, we zijn ook al een half uurtje hierover aan het praten. En laten we goed ja. verder gaan met het volgende bericht. Het volgende bericht gaat over een uh, demente man die, uh, ja, die kreeg de politie uh, achter zich aan. Hij uh, speelt zich af in een uh, verpleeghuis. De man is uh, 73 jaar. En hij was zo agressief ja, dat de politie de stroomstootswapen te zijn moest te halen. Uh, ja, minister Fred uh, Vert. Heet hij nou Vert? Grappig huis. Maar uh, nou, tegenwoordig heb ik ook heel veel uh, typfouten uh, op de website. Ik wel meneer Grapperhuis. Ja, meneer Grapperhuis. Ja, is, soms hebben mensen inderdaad ook gewoon zulke voornamen. Vert Grapperhuis vindt dat de agenten die het stroomstootwapen hebben gebruikt ook begrip verdienen. Het was voor hen een hele akelige noodsituatie. en uh, ah. ja. uh, nou, ik uh, heb inderdaad ook gelezen van waarom ze daar uh, überhaupt uh, waren. Nou, uh, en ja, het, gaat ook, het woord hier is uh, inplaatsings- en inlevingsvermogen. En uh, hè, wat gebeurt er nou? Je hebt uh, zo'n afdeling ja, die uh, de mentenouderen, dat uh, is ook een gesloten afdeling, normaal gezien van een natje en een doogje voorziet. En af en toe wil het gewoon uh, voorkomen dat iemand er flink uit zijn of haar uh, plaat gaat. En eh, normaal gezien worden daarvoor collega's van de af, andere afdelingen daarvoor eh, opgeroepen en kun je met z'n allen eh, zo'n man eh, zeg maar, eh, ja, hè, in een passieve situatie brengen. Ja, dat wil zeggen, hè, de ene neemt de linkerhand, de andere de rechterhand enzovoort. En met een beetje mazzel kun je zo'n man ook nog in een kamer opsluiten, dan ben je helemaal van het probleem af. Maar er is hier dus niet voor gekozen. Hier is voor gekozen om de politie te bellen. Uh, nou heb ik uh, de opleiding uh, gedaan. Uh, um, en daar kon de politie bellen op zich uh, uh, niet te sprake. Dus dat is wat er uitzonderlijk aan is. Dus, uh, um, omdat normaal gezien uh, hè, kun je met een man of vier tot zes... ...kun je zeg maar iemand over uh, meesteren en op de grond houden. En dan gewoon wachten doordat iemand kalmeert. Dat is de normale stand van zaken, denk ik. Maar wat ook een beetje is gebeurd is, de afdelingen zijn ook wat kleiner. Dus er loopt tegenwoordig ook wat minder personeel rond. En de werkdruk is ook hoger. Dus waardoor neem bijvoorbeeld de agressie toe van medewerkers, nabewoners. Dat is dus ook omdat je gewoon eigenlijk geen tijd hebt voor uh, gezuik buiten het natje en doogje om. Uh -huh. Ja, dus dan kan het op zo'n afdeling voorkomen dat je, nou laten we zeggen, met z'n tweeën uh, bent. En uh, de een heeft van last van de pols, en dat is reëel hoor. En de ander last van de knie. En, en zo'n persoon kan, uh, zo'n man, kan, uh, vrij sterk uh, en heftig eruit zien. En dat je gewoon inderdaad assessment maakt van. Uh, nou, dit gaat ons niet lukken. En uh, op andere afdelingen ook. Nou, en dan komen alleen politiemannetjes. En zij uh, gaan er kiezen van, nou, wat hebben wij tot onze mogelijkheden? Wij hebben een wapenstok. Wij hebben een politiehond. En uh, dat brengt meer uh, verbondingen. Dus dan gaan wij iemand, zeg maar, uh, met een stroomstootwapen, dan gaan we dat doen. Ik denk dus dat dat... Een verschil is van hoe een agent ernaar kijkt en hoe iemand dus naar de zorg naar kijkt. Want het blijkt dus ook dat die agenten daar gewoon... Eh, naar evaluatie blijkt dat het niet toe was gestaan om iemand met een stroomstootwapen ...een agressieve man eh, te lijf te gaan. Nou weet ik niet of het er gaat of de politie daar helemaal niet moest zijn... ...of eh, gebruik van zulke middelen. Eh, daar, daar, dat komt er dan verder niet naar eh, buiten. Maar wat die agenten wel hadden kunnen doen... Dus één pakt de linkerbeen, de ander pakt de rechterbeen, en de één pakt de linkerarm en de ander pakt de rechterarm. Je gaat er even op liggen en zo'n man kameert. Uh, nou, dat is hier dus niet gebeurd, maar dat is dan denk ik meer een gebrek in uh, opleiding voor zo'n agent. Van, uh, ja, je mag ook wel blij zijn dat ze niet uh, de nekklem hebben gebruikt. Uh, nee, want dat had ook nog gekund. Ja. Of een uh, pistoolschot, dat ook nog mag gekund. Ja, ik bedoel, ik ken die beelden wel uit de VS, waar dan uh, zeg maar de politie ook een situatie meestal probeert te worden. En dan uh, ja, met z'n allen bovenop iemand gaan liggen en die overleefde dan niet. Nou, hier, ja. uh, hier in het noorden was vorige maand nog een waarschuwingsschot uh, uh, gelost bij een uh, knokpartij. Ja, ja in zo'n bejaardenhuis een pistool afschieten, dat ja. ja, ja dat was... leidde tot gehoorzaamheid. Ja, hè, dat, uh, dat was dan weer net over de schreeuw. Had je nog uh, pepperspray? Ja. ja Misschien ja. kan ze beter gewoon een lief uh, dametje naartoe sturen, van uh, iemand die een kalmerende stem uh, de bejaarden kan toespreken. Ja, hangt van de persoon af. Ja. Hangt van de persoon en de relatie af. Dus ja, soms kan iemand echt, uh, echt van het potje af zijn. Ja, heb je ja. al eens met de bejaarden gewerkt? Ja, absoluut. Ik heb mijn opleiding gedaan. Uh, in mijn stage had dus een collega-student... echt een, met een agressieve iemand te maken gehad... die een deel van de deur eruit had geslagen. Maar, en dat was echt iemand die anderhalf kop kleiner was dan mij. Maar zij hebben dus inderdaad een methode toegepast... van ja sluit iemand maar op. Maar meestal kun je ook nog de boel hè, compartimentaliseren. Hè, dat je dus gewoon delen van een afdeling kunt afsluiten. Hè. Dus... He, doe uh, zeg maar de kamers van de mensen die op bed uh, liggen en toch verder niet ervan af kunnen komen. Doe die op slot doe de, en doe de, zeg maar de branddeur tussendeur op slot. En ja, dan zal de tijd uh, de rest doen. Want het is gewoon ja, een fase. Een fase. En, ja, en nu is het zeg maar, geprobeerd om met geweld uh, iemand uh, te pacificeren. Ja, het is ook wel echt, uh, ja, dat kan die meneer Grapperhaus dat wel zeggen... Het is ook wel een beetje ongepast. Hè? Uh, de stroomstootwapen, uh, Waarvoor gebruik je dat? Voor een deel dus om iemand tot een keuze te dwingen. Hè? Uh, en twee. Ook een stukje vergelding. Hè? Van hier. Voel maar eens even lekker. En uh, in beide, beide argumenten tellen hier dus niet. Omdat iemand flipt. Hè? Ja, dat kan gewoon gebeuren. Zeker dus als iemand hè, in zo'n afdeling zit. Ook niet zonder reden. Hè? Uh, en uh, ja... Ja, dus dan kun je met een beetje compassie te werk gaan. Ja, en dan kun je nog als agent... als je dan denkt om je eigen veiligheid... want dat is natuurlijk ook nog een argument... van waarom zet ik een wapen in... ja, je hebt ook nog stapjes terug. Hè? Maar dat is hier ook eh, niet gebeurd. Dus de agenten wisten dat ze de taser... niet in psychiatrische instelling mogen gebruiken... maar beseften niet dat ze... op een verpleeghuisafdeling waren... waar dat verbod ook geldt. Uh, ja. Nou, ja, daar kunnen we inderdaad... met z'n allen van leren. Alhoewel. Ja, op zich moet je ook van een bepaalde wereld zijn, denk ik, als je niet een verpleeghuisafdeling uh, weet te herkennen. Want links is misschien nog geen iemand uh, bezig om uh, naast de plantenbak te schijten. Ja. De ander uh, vraagt uh, van, uh, ga je mee naar mama? En dat is dan iemand die zelf 90 jaar is. Ja, het, het klinkt niet alsof ze, uh, ja, daar kom ik dan weer uit op uh, inschattings- en inplaatsingsvermogen. Ja. Ik vind het ook een beetje zwak, uh, een beetje zwak wat die grapperhouse daarover zet. Het is een fout. Ik hoop dat we daarvan leren. Ja. Nou ja, op dat ene punt kan ik wel inkomen. komen. Daar gaan de mensen uit de praktijk over. En daar zou zo'n politicus uh, zo'n minister op grote afstand van een, uh, een soort van troon... Uh, dat hij daar dan als de koning nog een keer over gaat oordelen. Ik, ik, ik denk dat het inderdaad heel onverstandig is dat grapperhouse zich hier überhaupt mee bemoeit. Want waar hebben we het over dat laatste? Ja goed, hij, is, hij gaat over de politie hè. Dus, uh... Ja oké, okay, maar dat betekent nog niet dat hij zich met ieder je bij de politie moet bemoeien. Ik uh, verder eigenlijk niet over te zeggen. Ja ik denk als het een uh, politie afgeschaft zou zijn, als geprivatiseerd. Dan, ja, dan, uh, dan heb je te maken met een beveiligingsbedrijf. En die hebben ook een reputatie hoog te houden. Dus die zouden dat uh, wat tactischer aanpakken denk ik. Want ja, we willen natuurlijk niet dat hun klanten... Uh, of streek raken, als ja. ze niet te horen krijgen dat op een verzorgingshuis uh, iemand getesteld wordt. Nou, ik denk, ik denk dat het in de horeca heel, heel goed werkt. Hè. In de horeca heb je gewoon op het moment dat je je misdraagt, dan heb je in de horeca een paar dikke heren uh, die dat dan wel even oplossen. Ja. En ja, misschien dat het ook iets voor zorgcentra is om, uh, om meer een beroep te doen op beveiligingsbedrijven. die vaak wat minder, uh, uh, ja, die wat minder uh, zware wapens gebruiken dan de politie. Want zo'n stroomstok, zo stroom dat heeft al wat impact. Ik geloof dat je er ook hersenschade van kunt krijgen. En ja, nu is mensen, als de, uh, mensen die uh, dementie hebben, daar is al iets fout aan de hersenen. Ik weet natuurlijk ook niet wat de medische implicaties daarvan kunnen zijn, ook met, uh, met uh, betrekking tot een Alzheimer. Misschien dat je, en dat zie je ook als je als kwetsbare ouderen, uh, onder kozen brengt, omdat ze bijvoorbeeld iets hebben gedroken of dat soort dingen, dan komen ze er ook niet altijd helemaal meer goed uit. Hè? En je weet ook niet met zo'n stroomstokwapen. Je, je, je prikt wel in op een, op een kwetsbaar ouder iemand, want anders zat hij niet in zo'n tehuis. Ik denk wel hè, dat het inderdaad een aanslag is uh, op een persoon. En uh, zowel de politie als het verpleeghuis uh, kan zich in de handen wrijven dat dit niet in de... Verenigde Staten is gebeurd, want dan, uh, ja, dan waren er echt miljoenen claims uh, geweest. Ja. We komen helder, ja. ja. De Verenigde Staten brengt ons weer bij Trump, Bericht je over. En dit gaat over de opblaasbare Trump. Ja, en uh, het artikeltje ging ook over de opblaasbare uh, uh, burgemeester Kaan. En uh, in het artikeltje wisten ze nog niet of die überhaupt mocht. En nou blijkt dat, uh, want dat heb ik dus nog even uh, uitgezocht, uh, dat de burgemeester dat ook had toegestaan. Dus, uh, ja, heel sympathiek. Dus uh, alleen is verder geen berichtgeving geweest of het überhaupt uh, zover is gekomen. Dus... Uh, uh, zover uh, ging mijn Google-foo uh, niet. Maar uh, de burgemeester heeft inderdaad gewoon een uitspraak gedaan: van uh, ja, uh, zo'n zo zeppelin zou voor mij ook mogen. Kijk, als het dan weer gaat om uh, demonstraties en met name dus uh, wel of geen fascisme of uh, racisme dat zijn toch de thema's waar uh, het hier met uh, pad hier. ...op de voorgrond of op de achtergrond toch weer meespeelt... ...ook in de reacties... Ja, en, uh, ...ja, dan gaat het dan ook weer over de vrijheid van meningsuiting. Alleen in dit geval zou de burgemeester ook bijvoorbeeld hebben kunnen zeggen van... ...ja, moet je eens uh, horen... ...we hebben in ieder geval één internationale vliegveld hier... ...en nog drie andere vliegvelden... ...ja, dan uh, wil ik gewoon niet zo'n uh, luchtballon hebben. Dat had gekund. Maar uh, was, uh, van dat alles uh, was geen sprake... Dus die ballon is dan ook echt geweest van Trump. Er dus zijn een foto's van geweest en een filmpje. En dat is ook als een overwinning uh, gevierd uh, in sommige Maar Ik bedoel, het varken van Pink Floyd mag dan toch ook gewoon vliegen als zo preden? Uh, ja, maar dat is binnen. Oh, uh, nou, die bundelt uh, gewoon flink boven het stadion hoor. Jawel. Uh, nou ja, goed. De enige keer dat ik hem live had gezien was het in de Gelderdoom. En oh, ja. daar was hij dan nog binnen. Maar uh, dat, dat uh, varkentje komt van een album uit uh, 1977. En uh, dat varkentje is toen nog losgebroken geweest. En die hebben ze toen, ik weet niet meer, of in Schotland of helemaal in Duitsland uh, op uh, moeten halen. Maar daar, daarvoor, want uh, oorspronkelijke plan, uh, ze, ze wouden de dingen... Het is van de Platen Animals. Een geweldige plaat, trouwens. Het gaat over de mensen die je. Laten we zeggen, de negatieve eigenschappen kun je in een aantal diergroepen onderverdelen: de schapen, de honden en de varkens. En, en daar sloeg dat varkentje ook op. We zouden twee van die fotoshoot dagen. En de eerste dag was het een beetje bewolkt. En de tweede dag was het veel beter weer. En, maar de tweede dag kwam de scherpschutter niet meer dagen. Stond er stond ook een beetje wind en toen sloeg dat ding los. En toen hebben ze dus inderdaad uh, de, het vliegverkeer van Heathrow uh, plat uh, moeten leggen. En dat is wel een behoorlijke ingreep. Want dat is dus niet alleen uh, van en naar Europa. Maar ook dus uh, vliegtuigen die vanuit de Verenigde Staten komen aanzetten. Okay. Maar goed, voor Pink Floyd was het dan uh, publiciteit. Uh, ze hebben er enorm om gelachen. Maar uh, voor het uh, vliegverkeer was het wel een enorme ramp. Hè? Ik had geen... Uh, luchtverkeersleider uh, die dag willen zijn. En uh, er zijn er ook nog reports uh, van zo'n uh, piloot die dat ding echt uh, zag vliegen. <lacht> die gaf het ook door en die zei van, ik weet niet hoe ik dit moet melden, maar volgens mij zag ik net een voor voorbij vliegen. <lacht> <lacht> dat had dan uh, een zaterdag dus die uh, Donald Trump uh, uh, kunnen zijn. Yeah. Uh, ja, maar waarom uh, staat dit bericht, waarom uh, wordt dit berichtje besproken? Ik kan wel verder gaan, maar... Uh... Ja, Dennis kwam er mee, maar ja, die, die kon helaas niet vandaag. Oké, okay. ja. En dan denk ik inderdaad aan vrijheid van meningsuiting. Ja. Ik heb de reactie van Trump, Nigel Farage, en, uh, een beetje uit die hoek, zeg maar, van mensen die, die zeggen voor de democratie te staan, vrijheid van meningsuiting, heb ik toch een beetje heel kleinzerig daarop zien reageren dat het bespottelijk was dat de burgemeester dit uh, toestond. Ja, dat vind ik wel raar, want ik bedoel, die een de loopt de hele tijd in het uh, Europese parlement, uh, ja... in de Europese top uh, uit te schelden. Ja. Dus die moet er juist voor zijn, toch? Ja, nee, is hij niet. Maar, uh, nou ja, dat kan. Dat kan. Ik bedoel, ja... Uh, yeah, um verhoudingen liggen tegenwoordig ook wat anders. Hè? Ik bedoel, van het weekend uh, zei Trump: uh, Nee, Rusland is oké, okay. onze uh, inlichtingendiensten maken fouten. Het kan allemaal tegenwoordig. Ik van een mening van een engels anarchist, die was daar ook. Oh, die zat daar uh, lekker te dansen tussen al die uh, ja, anti-Trump protesters. Ja. En ik had het nog met hem erover, hij zei: Ja, ik wou dat dit ook was toen Obama hier kwam. Dat ik daar ook staan protesteren, want ja, dit ja. is gewoon een heerser en uh, ja, fuck hun. Uh. Ja. Maar ja, dat is ja. dus niet zo, hè. toen Obama kwam, uh, werd er niet geprotesteerd. Nee, niet. Want er wel een hoop uh, moslims had gebombardeerd. Er dus, uh, zijn Niet moslims in. Uh, niet op, ja, niet op straat, maar er zijn ook genoeg, laten we zeggen, linkse bronnen uh, die, die het op zich daar wel over hebben gehad. Zeg maar. Ja. ja. Ik denk niet dat uh, daarmee bijvoorbeeld het beleid van Trump uh, goed te praten valt uh, wat Obama heeft gedaan. Ik bedoel, laten, uh, ja, laten we gewoon de individuen op, op, uh, op eigen acties beoordelen. Alleen het vervelende is, is dat het klimaat, ja, is gewoon anders nu. Ja. Dus Obama wordt er ook heel veel uh, bijgehaald. Terwijl, ja, ik, bijvoorbeeld, uh, yeah, uh, Obama was hope and change. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje tegengevallen ook. Hè? Ja, dat schrijven gewoon de, de verkiezingspropaganda gewaandel toch. Jawel, uh, jawel. Alleen in, de, uh, in die tijdperiode hadden we toen twee keer Bush gehad. En een enorme ruk naar uh, wapige, uh, wapenindustrie, oorlog. Uh. Ja, dat was toch met uh, Obama ja, nog meer uh, zelfs. Uh, de, nou, drones, met, de drones. De drones, ja. Maar op zich weer minder met... Uh, minder opzichtige vriendjespolitiek, zeg maar. Uh, dus uh, kijk, uh, president Bush, die kwam zelf uit een oliefamilie. En uh, Cheney uit, uh, moet ik goed zeggen, Halliburton, geloof ik. En die hebben allemaal enorm verdiend aan de uh, golfoorlog. Die uh, zeer onterecht aan 9-11 uh, is gekoppeld. Ja, yeah? maar goed, uh, bij Obama is dat gewoon. Ook business as usual, Ik bedoel, het bombarderen ging ook gewoon door. Uh, ja, zeker, zeker. Ja, en daarnaast uh, al die wapens, die is uh, tijdens de boostperiode gekocht en ingezet, die kwamen nu allemaal terug naar Amerika en nu loopt de politie erin te rijden. Die gebruiken ja, dezelfde technieken tegen de die ze tegen de Irakeers gebruiken, die gingen ze dan vervolgens tegen de burgers uh, gebruiken. Er is wel een verschil. Ja, nee, dat klopt. Ja. Uh, er, is een, er is een verschil. Uh, ook wat uh, de beide mannen zeggen. Hm? Dus uh, ik denk... Uh, ja, dat, dat het dat, inderdaad wat het verschil is tussen Obama en de rest. Obama hmm. was natuurlijk beter in, in CPR. Ja. ja, absoluut. Absoluut. Hè, Obama was echt een soort uh, popfiguur. Met zijn zonnebril en weet ik veel wat. Hè, ja. uh, en Trump is dat gewoon niet. Die is echt meer een showbiz figuur. Dat zijn ja. twee hele verschillende figuren. Ook in de... Ook in de dramatiek die er omheen hangt. Maar, ook, eh, maar met name dus ook in de taal over verbinding versus we gaan echt groepen afzonderen. Dat is natuurlijk ook een onderwerp wat eh, ja, in Nederland al tijden speelt. Hè? Van, eh, misschien komen we er straks nog op eh, over de multiculturele samenleving. Maar ja, je hebt gewoon mensen die daar hele simpele oplossingen voor weten... Maar die zijn kortzichtig. Hè? je hebt gewoon mensen die zeggen van, uh, nou ja, het is misschien niet makkelijk om met elkaar samen te werken. Maar misschien is het noodzakelijk. En laten we het in ieder geval proberen. En, dat heeft, en als je naar luistert, dan voelt het ook alsof het een hele andere impact heeft op de bevolking. Omdat zo'n president dat zegt. Ik denk uh, met name, ja, misschien heeft het ook met een hele oude oorlogstrama uh, te maken in ieder geval hier in Nederland, van uh, hoe kunnen wij goed, of uh, misschien wel hoe kunnen wij fout zijn, van ja, wat kunnen wij nu doen? Wat moeten wij nu doen? Van de week zag ik nog een, nou dat was vast een veganist, maar, en, maar het was een persoon die in ieder geval langharig was, kon niet heel goed opmaken of het nou een man of een vrouw was. Het leek me een jongetje van ergens begin twintig, die heel hard, dogmatisch, uh, nooit meer fascisme, Schreeuwde. Oké. Okay. En uh, ja. uh, was dan niet dat niet de ene van D66? Uh. Zou kunnen, want ja. het, het was wel een ouder filmpje. En dan heb je dus een soort, ja, een soort tegenstelling, een tegengesteld gevoel van ja. Op zich ben ik het met je stelling eens, <laughs> maar. Er klinkt ook iets heel engs aan hoe je je boodschap brengt En dat is misschien wel een beetje het manken van deze tijd. Ze ja, ja, kiezen ook een ja. onderwerp uit. Het is ja, dus net als uh, dat ze hier in Nederland geroepen van... ...nooit meer slavernij of zo, weet ja. je wel. Of en, uh, ja, nooit meer radbraken of uh, vieren en, delen. Dat moet ook verboden worden. Zowel, uh, <laughs> ja, uh, ja, weet je, een van de... Grappige ja, gezegden, spreuken. die ik uh, in de loop van de jaren heb opgepikt. is zo van ja. Hè, fascisme is niet uh, verslagen. ze hebben alleen uh, de paaltjes wat verder gezet. Ofzo. en net als met slavernij. Weet je, uh, het is niet van de een op de andere dag afgeschaft. En ja, het is wel een verschil tussen de plantages van vroeger. en de belastingsslavernij nu. Dus, uh, absoluut. Je zou absoluut. niet in zo een plantage van vroeger willen werken, toch? Absoluut. En dat is ook. Uh, um, uh, dat is ook weer een mankement, hè, dat bijvoorbeeld hè, de nazi-rijk of uh, slavernijverleden, uh, dat daar heel vaak aan gelinkt wordt. Terwijl in wezen uh, gaat het erom van, hier zijn zinloze of heel verdrietige uh, menselijke situaties aan de hand. Uh, deportaties, uitsluiting. En ik denk zelfs uh, voor mensen waarvan belasting wordt geheven, waarvan ze de doel en zingeving niet meteen zien. Ja, dat kan allemaal wel, hè? maar uiteindelijk gaat het daarover. En misschien hoef je dan niet te zeggen van... Nou, uh, je komt een agent tegen, je krijgt een bekeuring. Hé, hey, nazi! Weet je, het communiceert niet. Terwijl als je met wat meer vingerspritsend gevoel gaat... Uh, dat je veel eerder tot verandering komt dan waar je met je geforceerdheid niet toekomt. Ja, dus in plaats van dat de oren dichtklapperen, dat mensen uh, nieuwsgierig naar je worden. Van, hé, uh, hey, dit is een reactie die valt buiten de boot. Hé, hey, dit is bijzonder. En ik voel me nog niet gelijk beledigd of in gevaar. Uh, wat is je punt? En dan kom je tot een stukje gesprek. En dan hoeft er nog steeds te zijn dat, uh, uh, de, dat het resultaat veranderd wordt. Maar, misschien is er wel iets gebeurd. Ja. Misschien, Geeft een agentje gelijk. Weet ik wel wat. Maar ja, dat vraagt om een bepaalde insteek. Ja. Um, met dus een bepaalde vingerspitsend uh, uh, Ja, ik begrijp je. Ja. Ik, ik zie ook wel, en dat zie je ook in die, uh, in die berichtgeving over de VS heel erg uh, terug. Dat... Um, er wordt ook heel geforceerd geprobeerd om een bepaald paradigma in, uh, in stand te houden. Hè? Eigenlijk ja, worden er uh, twee frames gecreëerd. Enerzijds een... Uh een Hillary Clinton en anderzijds een Trump. Uh, en, en dat heb je ook wel eens, uh, wordt het uh, en of wordt het Bos? Uh, ze proberen eigenlijk continu ja, het, het, het rechtsconservatieve er een beetje in te houden. Met meer, uh, en, en, en eigenlijk continu de discussie meer of minder migranten. Waarmee ze eigenlijk ja, een heel, heel veel andere discussies buiten de publiciteit houden. Want als dat het belangrijke onderwerp is, dan hebben mensen het niet over andere dingen. En ze weten ook dat het een impasse is, want ongeveer uh, 40% die hoort bij de ene groep en 40% hoort bij de andere. Uh, geen van die groepen is in staat om structureel een meerderheid te behouden. Je hebt nooit, uh, als, als je kijkt naar de langere periode van uh, 20 jaar bijvoorbeeld, dan heb je nooit alleen maar rechtsconservatieve regeringen. En je hebt ook niet alleen maar links progressief of uh, social justice warriors zoals rechts het dan noemt... die heb je ook nooit twintig jaar lang aan de, aan, aan de macht. Dus het is een, een, een beetje afwisseling uh, van de een en dan weer de ander... en dan, dan weer wat meer, dan weer wat minder. Maar het, het is natuurlijk een hele ideale manier om over de rug van de immigranten... en wat links is ook niet altijd goed voor immigranten... want die wil uh, wel migranten hebben... Maar alleen als ze heel erg zielig zijn. Gelukzoekers, dat is een echte. Of, of laatst bij je met de SP, uh, de, he, de expats. Uh, Amsterdam is voor de Amsterdammers. He, dus dan, dan zie je ook wel op het, op het moment dat een migrant succes gaat krijgen. dan is die voor links ook niet welkom. Dus links is wat dat betreft dan ook weer, uh, weer rechts. Dus het is, ja, het is wat dat betreft best wel vaag. Klinkt een beetje nationaal-socialistisch. Ja, ja. Maar. <laughs> nou ja. In, inderdaad, bij, bij, bij, bij socialisten zie je dat wel terug, dat een migrant is, is welkom, zolang die maar geen succes heeft. He, maar wat? ja, kijk, ik denk ook zeg maar, dat uh, politieke ideologie niet zo heel veel van invloed is op je uh, gedragpatronen. Als je het dan hebt over van uh, het uh, buitensluiten van groeperingen. Ik denk dat dat gewoon een universeel verspreid mankement is. Mm -hmm. He, ja. en, en dat iedereen gewoon de keuze heeft. En zou moeten maken van. Ja, laat ik dat toe? En sta ik dat van mezelf toe? Hè? Of ja, ga ik als persoon een passende mouw aan verzinnen? Gewoon vanuit een bepaalde visie. Een geloof. Hè? Of... Uh, die zit meer voor dog-eat-dog-wereld en de sterkste overleven of weet ik veel wat. Ja. En welke discussie zou je dan meer op de voorgrond één uh, nou, hey. Eén, het, het, het grote probleem is dat er totaal uh, dat, dat, dat beide bewegingen uit redeneren vanuit de collectivisme. En collectivisme dat betekent dat je, dat je gaat kijken naar maten en soorten. En dat zie je bijvoorbeeld bij links dat ze zeggen: nou, er moet een vrouwenquotum komen, er moet een homoquotum komen, er moet een een, een moslimquotum komen, er moet dit quotum komen, er moet dat quotum komen. Maar nou, dat, dat bestaat niet uit individuen, dat bestaat uit groepen. Ja. Dus zij denken net zoals... als rechts en rechts zegt van, nou we moeten helemaal geen mono, uh, we moeten naar een monoculturele samenleving toe en dat is een achterlijke cultuur en. Uh dat soort mensen zijn niet welkom. En uh, Oost-Europeanen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat zijn uh, dronken mensen. Dus daar moet een meldpunt voor komen. Nou, je ziet ook. He, dus dat zowel links als rechts. beide redeneert in groepen. En eigenlijk het individu individualisme. Ligt op een heel laag pijl. Want er wordt nooit gekeken naar de mensen. Achter het, achter het verhaal. Dus naar de individu wordt nooit gekeken. En ik denk dat dat een van de belangrijke kernproblemen is. Dat door. Het steeds maar weer hameren op dat op, op die groepen, dat er nooit wordt gekeken naar individuele problemen. En daar ik, ik denk dat we dat veel meer moeten oplossen. Dat we veel meer de diepte in moeten gaan. Kijken van nou, hoe houden we de samenleving draagbaar. Waarvoor bijvoorbeeld uh, ja, minder overheid een hele goede oplossing kan zijn. En, uh, dan heb ik het over lastenniveaus. Dan heb ik het over nou ja, de mogelijkheid om, om te overleven. Dan heb ik het ook over hoe mensen. Uh, ja, hun energie op een zo positief mogelijke manier kunnen inzetten. Mm -hmm. Ja, energie zo positief mogelijk inzetten. Uh, eh, uh, wat zijn uh, politici eh, tegenwoordig eh, en wat zijn verkiezingen tegenwoordig? Ik, denk ik, dat, uh, ik noem politici wel eens disablers. Eh, dus in, in plaats dat ze, dat ze dingen mogelijk uh, mm -hmm. willen maken... Uh, willen politici vooral op de rem trappen. Dat zie je ook bij innovatie. Hè. Als je het nu uh, over cryptocurrencies hebt... als je het nu ziet naar, naar andere uh, crowdfunding... daar heb je het ook gezien. Je hebt het op, op heel veel van, van die trends... Dan, uh, dan, is het, dan zijn het overheden en toezichthouders en waakhonden... die vooral de rol hebben van op de rem trappen. Hoe meer, uh, hoe meer overheid, hoe meer zand in de motor... hoe minder innovatief een, een economie is en, en kan floreren. En dat is denk ik wel belangrijk, dat mensen gewoon uh, soms ook dingen moeten kunnen doen die ze willen. Ja, well, oké, okay, dat, is, dat is één kijk erop. Ik, ik heb de laatste tijd een aantal gedachten over stemmers uh, gehoord. En uh, het politiek bestel, zeg maar. Ik denk dat democratie uh, meer zou werken en ook meer, van, meer bedacht is zo van... Uh, dat burgers ook meer uh, mee zouden doen. Mm -hmm. En uh, het probleem nu is: hè, word, je wordt je ook heel veel uh, uit handen genomen door een stukje betutteling, eigenlijk. Correct. En wat je dan ook krijgt, is dat die politici, dus niet meer. Uh, ja, eigenlijk, dat sluit wel aan op wat bij jou zegt. Dus ook niet meer de. Uh, eh, opgelossingsgericht gaan denken. Ja, dan is het probleem weg. Eigenlijk. <laughs> dat is helemaal niet in je belang. Uh, Eigenlijk is het in je belang dat problemen blijven bestaan. Want dan kun je dus, als een soort pop- of rockfiguur, mm -hmm. je jeuntje afspelen. Ja, ja. En dat heeft dan ook weer een neerslag op de bevolking. Want dan gaan ze dus stemmen op de politici waar ze zich het meest identificeren. En uh, met name dan het geluid. Mm -hmm. uh, uh, je hebt van die mensen die zeggen... ja. Uh, ja, Jan Terlouw, uh, ja, zo'n vriendelijke uh, gast, ook heel aandoenlijk met zijn uh, uh, touwtje uit de deur. Ik, ik weet niet, er staat niet eens meer op de verkieslijst, maar het heeft zeker wel effect uh, gehad mm -hmm. op uh, zijn D66-partij. En nu zit hij bij de, wat is het, Partij voor de Dieren toch? Uh, ik zou het niet weten. Maar eh, dan gaat dus ook een bepaalde, uh, mensen die in bepaalde wordclouds leven, die mm -hmm. worden daar weer. Uh, van. En, en dan, ja, ik denk ook om de natuur en ik denk ook om dit. Dus dan ga ik automatisch daarop uh, stemmen. Mm -hmm. En wat je dan krijgt, is ja, uh, uh, um, krijg je op een gegeven moment teleurstelling. Omdat de politieke partij in ons bestel soms ook uh, niet tot uitvoering kan komen door zo'n regeerakkoord. Ja, regeerakkoord. Dus wat, dan, uh, wat er dan wordt, werd voorgesteld, van in plaats van dat je op uh, zo'n popidool gaat stemmen, wat nou als je gewoon meer voor je eigen belang gaat stemmen? Hè? Als je toch niet beter weet? Hè? Ben, je, zeg maar, ben je van een bepaald inkomen? Nou, ga dan hè, socialistisch stemmen bijvoorbeeld. En Doe daar ook niet moeilijk over. Hè? Geen lulverhaal over, ja, nee, uh, weet je, het is voor ons allemaal. Nee, het is voor jezelf. En ook natuurlijk hè, voor uh, VVD. Van, uh, uh, weet ik veel, uh, minder ik de aftrek. Ja. Uh, nee, gewoon lekker je belangen, weet je, daar heb je je stem ook voor, niks mis mee. Ja. Of dat je gewoon een partijprogramma, uh, uh, gewoon dat je daar wel de tijd voor neemt en gewoon uh, bedenkt van, nou, nah, uh, ja, uh, uh, uh, dan kun je dus gewoon zo'n verkiezingsprogramma doen en zeggen van ja, als ik een optelsommetje maak, dan zie ik dat deze partij... Wat, wat ik belangrijk vind, gewoon meer nut heeft voor de maatschappij. En ja, dat zou dat betekenen, want ik heb soms ook een hele rare uitkomsten gehad. Ik geloof één keer ChristenUnie, weet je wel, dat ik dan op zo'n partij zou stemmen. Want ja, het, zijn, het is mijn, op mijn eigen input. En ja, ik heb niet, niet zoveel te, met um, dat je politiek aan het christelijk geloof moet verbinden. Maar misschien gaat het daar niet om. In een partijprogramma staat, we gaan dit en dit proberen. En dan maak je meer kans op een bevredigende stem in onze huidige passieve democratie. Nog mooier zou zijn als we ook uh, echt mee konden doen. Nou, ik denk dat je nou wel heel veel van onze anarchistische uh, luisteraars op flink op de kast gejaagd hebt, uh, Henk. Oh, oh. <laughs> ik dacht dat ik ze juist in het bedje had gelegd. hoe komt dat al? Nou ja, nou waar. <laughs> oh. Nee, ja, nee, want Krijgen de reacties wat, wel binnen je. Ja, ja nee, want uh, wat, wat, uh, waar uh, stoten zij je uh, dan aan? Een democratie? Nou ja, dat is natuurlijk ook een beladen woord. Zoiets als vingeren. <laughs> ik bedoel, uh, ja, ik bedoel, als je het gewoon brengt, dan denk je, hé, hey, hey, waarom wordt er ineens nu gevingerd? Hé, hey, hé, hey! <laughs> Terwijl... nee, Dit kan je meer uh, met uh, anale seks vergelijken, denk ik. Ja. Terwijl, nou ja, wat uh, zijn ieders mensen uh, echt meest spannende herinneringen? Ja, het is toch een keertje dat je met je vingertje aan de slag mocht, weet je wel. Ja. En, um, ik denk dat het een beetje zo werkt, dus met de democratie. We hebben de democratie, ja, laat ik daarbij zeggen, ik denk niet dat, uh, we hebben nog maar 100 jaar stemrecht bijvoorbeeld. En uh, wat is het? Uh, 170 jaar een grondwet. Dus we zijn hier in Nederland er nog niet eens zo heel lang mee bezig. Ik bedoel, 200 jaar geleden hadden we... Ja, nou 220 jaar geleden hadden we hier nog steeds een, een feodaal stelsel, bijvoorbeeld. He? Dus we zijn nog niet eens zo heel met democratie bezig. En zelfs in... laten we zeggen, je gaat in allemaal communes wonen, weet ik veel wat. Ik denk niet dat je onder de vergadering uitkomt. Hoe kut die ook kunnen zijn? Je zult dus op een gegeven moment de handjes op moeten steken... Ja, goed, in onze kringen De meeste mensen vinden wel, van, als het op kleinschalig is, prima. Dan ja. gaat het samen uitzien te komen. Maar uh, hoe verder het van je afstaat. Uh, ja. ja, ook dus hoe meer bullshit uh, erin komt. Dat nee, dat net zoals met, met die verte uh, Grapperhaus. Zijn taal is natuurlijk al heel anders dan wat er die middag heeft plaatsgevonden. Uh, zo'n uh, verpleegster zou daar hele andere woorden naar geven dan uh, zo'n minister. Uh, wat is het? Margaret Thatcher zei van... Uh, jij en ik reizen met de trein, maar economen uh, reizen per uh, infrastructuur. Een hele andere taal, een, een, een, een zienswijs. Ja. Nou ja, als, als je naar die stemwijzes kijkt, dan gaat het soms ook wel om hele kleine onbenullige dingetjes waar de politici zich mee willen bemoeien. Hè? En misschien ja. is, is, is die bemoeizucht, dat zit, dat zit het misschien in alle mensen wel, dus ook in de mensen die die stemwijze doen, dat die gewoon willen van, ah, hè, daar in dat weiland daar zit een boer en daar wil ik iets over te vertellen hebben, of. Daar uh, uh, daarin, daar, daar, ginder, daar zit ergens een, een, een, een, een, een, uh, een centrale en die wekt op de een of andere manier stroom op. Uh, maar wat zullen we doen? Een biomassacentrale. En daar wil ik iets over te vertellen hebben. Mensen, mensen willen ook overal iets over te vertellen hebben. En dat leidt wel tot hele enge figuren... die inderdaad ook overal hun vingers insteken. Dus ik weet niet of je dat... Hè, dat, dat, dat, dat, dat, dat je zo'n politicus wel aan je wil hebben voelen. Het, het is een beetje als verkrachting, laat ik het zo zeggen. Straks gaat hij de seks nog reguleren... <laughs> uh, nou, nee, er zijn al voorstellen voor geweest. Yeah. Uh, dus, ja. Um, maar uh, moeten we even verder met de berichten? En hier kunnen we, we kunnen deze discussie ja. nog even verder uh, voortzetten. Ik, ik maar dan, geloof, maar dan ja, met de Koning. Geloof, oh, ik geloof dat ze in Eindhoven. De grap in Groningen is, en dat is echt zo: in Eindhoven zijn ze of geld aan het inzamelen, of iets met de gemeenteraad. Want uh, Eindhoven dreigt een kleinere stad uh, te worden dan Groningen. Maar Groningen gaat zich met de haren uh, samenvoegen. Dus er moet gewoon meer kinderen komen daar. Ja, dus, ja, ja. Hebben, dus volgens mij was er echt zo iemand van ChristenUnie of zo die meer kinderen bij sloog. Uh... Moet meer te worden. <laughs> ja. Ja. Omdat je dus in de top 10 uh, van lijsten van Nederlandse steden een plaatje zakt. Ja, ja. Maar ja, de koning. Of de, sorry, uh, ja, de sorry. Ja, de zonnekoos. Ja, de man die zichzelf koning laat noemen. Die uh, ja, mag geen zonnepanelen op zijn dak vanwege de regeltjes. Ja, dus wij dat is bij de ja, dat, is, dat is weer heel apart, want Nederland is dus wat dat betreft, probeert de toekomst gericht te zijn. Ja, we, we krijgen straks meer, uh, hoe heet dat, warmte, dat er uh, aardwarmte omhoog wordt gepompt, meer zonne-energie en meer windenergie. Daar uh, ontkomen wij niet aan. Dus, maar het ging hier dus om een paleis. Huis en de bos, ja. Ja. De wet die hem, hem verbiedt. Ja, ja dus, uh, omdat het een monumentaal pand is, uh, Zeker. Die arme man ook uh, slachtoffer kan worden van de regels. Uh. Nou, ja? in, in onze maatschappijleer uh, ben ik op zich wel een beetje verkeerd voorgelicht, Want uh, zoals ik het had geleerd, hè, de, onze koningsruis die had zeg maar, zo'n beetje de guillotine ontsnapt. Ja, omdat wij zeiden van, nou, de koning is, zeg maar, heeft nu gewoon dezelfde rechten en de plichten uh, als de Nederlander. Ja, yeah, right. En dat uh, is natuurlijk niet zo. Hè. Um, en dat gaat wel iets verder van, uh, dan uh, dat hij wel hofleveranciers heeft. Hè, en dat ik gewoon elke dag, nou, de Albert Heijn moet, moet sukkelen. Ja, dan maar maar, uh, staat er wel koninklijke Albert Heijn. Uh, ja, dus, dus, dus dat is ja, dus gewoon dienst en wederdienst. Nee, maar het gaat ook over belasting betalen en, uh, ja. en hij heeft toch ook een andere positie in het recht. Hè? Dus wat hij zegt en zo, daar is ineens de minister verantwoordelijk voor. Ja. En, oh ja, en natuurlijk uh, majesteitschennis, dat het een wetsartikel uh, heeft. Ja, ja want zij kan zich niet verdedigen. <laughs> nee, maar uh, kijk als je bijvoorbeeld smaad en lastig doet, dan is daar wel een wetsartikel voor. Ja, en, uh, daar geen... Uh, zou je overheen te doen, denk ik. Ja, maar... boel, als jij uh, hem uitscheldt, dan mag hij van de RVD mag jou niet terug uitschelden. Nee, maar dat zou natuurlijk ook niet des koning zijn. Hè? Dat zou niet nee, nee, nee, zijn. Dus, uh, als, als jij hem uitscheldt, dan ga jij gewoon de bak in. Ja, ja. ja. dat is heen. Ja, Maar het is natuurlijk ook zo: tegenwoordig als je begint te schelden op zich. ...zouden de slimme mensen zeggen van... ...ah, je hebt de discussie verloren. Precies. Is het ook niet een beetje slogan van onze tijd? Hè? Ja. Hate, that's gonna hate, weet je wel. Ja. Uh, het is op, uh, als water op uh, mijn eenderruggetje. Dat, dus, ja, nee, dat moeten we maar uh, uh, met z'n allen tegenaan kunnen. We af en toe gewoon even de wind kijken. Maar uh, de, uh, ja, de koning krijgt helemaal niet een zonnetje op het dakje... Um, ja, misschien moet hij daar maar een windmolen uh, plaatsen. Ja. ja. Uh, mooi slotzin. Ja. ja. Nou, volgens mij mag dat ook weer niet hoor. Maar, uh... Ja. Maar goed, uh, ja, je mag, je mag, het is een mooi mentaal gebouw. Je mag niet zomaar iets uh, daaraan toevoegen of uh, aftrekken of zo. Mm. Ja. Uh, goed, maar we komen bij uh, meneer uh, Blok. Oh ja. ja. Die heeft wat pittige uitspraken gedaan. Die is uh, heet in het nieuws natuurlijk. Ja. Hij heeft een uh, beetje een jennersje gedaan... Ja. Hmm. Ik denk dat Jenas de trouwens veel genuanceerder is. Dan. Als je de fragmenten hoort, dan denk je, ja, zo werd Jenna's wel door links gepresenteerd in het nieuws. Maar als je dan gaat googlen en luisteren wat hij werkelijk zei, dan was Jenna's heel genuanceerd. En Meneer Blok, ja, absoluut niet. Nee. Yes. Um, even een aantal voorbeelden doorspreken, misschien is dat wel handig. Ja, ja, ja, ja. ja, we kunnen de fragmenten laten horen, maar ik denk dat het misschien beter is als je het gewoon zelf, uh, als luisteraar, even gaat uh, luisteren. Maar we kunnen wel even quoten. Mm -hmm. Nou, laat er eentje pakken. Ja, het begint er al mee dat hij een vraag bij zijn ministerie had uitgezet: of er ooit samenlevingen hebben bestaan die multicultureel uh, waren en vreedzaam. Ja, hele romantisch rijk, uh, toch? Ja, want, ik, ik, want uh, hij, uh, hij zet die vraag uit. En dan kunnen we alleen maar hopen dat, uh, dat sacheren het uh, doen. Want ik denk, ik ga hem gelijk googelen. En ik, binnen tien uh, binnen seconden zat ik op een, een, een werkstukken-site. En uh, ja, daar werd inderdaad over de Grieken en Romeinen uh, uh, gesproken. Die. Uh, vreedzaam uh, met elkaar uh, hadden geleefd en uh, dat is geen onbelangrijk voorbeeld. Nee. Ja, maar dat multicultureel is... is toch ook een heel vreemd woord. Absoluut. Er zijn mensen die gebruiken, uh, die, die zijn tegen de multiculturele huppelde pup. En dan vraag je: nou ja, wil je dan monocultureel? He, dus, dus vaak weten die mensen ook niet echt, of, of is, het, is, het, is het iets heel vaags? He? Ik wil. Uh, uh, ...niet een bomvordel in mijn keuken... ...ja, daar zijn er meer van die dat niet willen... ...maar ja. uh, het, het, het, is, het is vooral... ...een politiek frame... Uh, hè? Als, jij wilt, ...als jij wilt... ...als jij wilt laten horen... ...dat je rechtsconservatief bent... ...nou, dan zeg je multicultureel dit... ...multicultureel dit... ...en dan vooral in negatieve zin... ...en massamigratie dit, massamigratie dat... ...en dat zijn een paar van die... ...jargonwoordjes... Ja. ...waarmee je wilt laten horen wat je bent... Uh, Ik, ...ja... Hey, en nog erger, wat die man dus doet, is zeg maar zijn eigen uh, gebrek aan kennis als uh, waarde in de discussie brengen. Dus ik weet niet, puntje A. Nou ja, en daar ga ik mijn beleid op afstemmen eigenlijk. Ja. Ja? Ja, ik eens, uh, volgens Sembla, ik ga even het artikel erbij halen. Ja. Je had helemaal onderaan de pagina had nog wat uh, informatie toegevoegd context waarbij je het, het hele verhaal moest zien. Oh ja, wacht, hier komt hij? Even helemaal naar beneden scrollen. Ja, hier komt hij. Um, reactie minister Blok. Uh, gevraagd om een reactie zegt minister Blok het volgende. Op 10 juli heb ik uh, tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders gesproken die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Mijn doel was uh, een uitwisseling te stimuleren en van de deelnemers hun uh, ervaringen te horen. Uh, mijn inbreng tijdens de vraag-en-antwoord-sessie, uh, waarvan die uh, fragmenten dan zijn, er deels op gericht te prikkelen. Ja, zo verdedigen ze zich altijd. Mm. En, en tijdens de besloten bijeenkomst heb ik uh, illustraties gebruikt uh, die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen. Ja, zo kun je natuurlijk ook verdedigen. Ja, is dus nog meer onkunde eigenlijk. Ja, maar hij zegt die on wat onkundig klonk, dat waren argumenten die dan uh, veel voorkomen in het de, de publieke debat. Nee. Ja, of het waar is, weet ik niet. Misschien is dit gewoon uh, door zijn PM ingefluisterd. Ja. Kijk, als je het hebt over het publieke debat, dan gebruik je het woordje ik niet. Ja, ja. En dat doet hij hier, want daar. Uh, ja wat hij zegt is, dus ik uh, weet niet zo een samenleving die uh, multicultureel kan zijn en vreedzaam leeft. Ja. En inderdaad, uh, zoals Jurjen ook al zei, hè, wat is multicultureel? En uh, ja, ga ik inderdaad ook weer googlen. Dus het eerste wat ik vanmiddag had gedaan, hè, toen het artikeltje voorbij kwam, is hè, wat is cultureel? Uh, ja, kom hier, kinder, ik had het vrij goed nog in mijn hoofd, namelijk... Hè, de optelsom van onze gedragingen, onze waarden, en weet ik veel wat. Uh, ja, mensen moeten dan zelf maar even de definitie erop zoeken. Uh, uh, hij zegt trouwens ook nog van: want, want hij, uh, sluit dan een aantal uh, samenlevingen uit omdat daar de bewoners niet meer oorspronkelijk zijn. Ja. En dan noemt hij onder andere de Verenigde Staten, want ja, de oorspronkelijke ja. bewoners waren indianen. En hij zegt die zijn uitgeroeid, wat dus niet waar is. Die ja. leven nog steeds, maar dan zijn ze nog steeds. En, ja. Ja. Uh, ja. Sommige verhaal, de rest is gewoon opgegaan in de, in de samenleving. Dus, ja. Ja. Er zijn ook wel gemoord. Hè? Er is natuurlijk wel verschrikkelijk gemoord daar ook. Maar ja, laten we laat, laat, laat voorop stellen dat in de context van het hier en nu dat niet meer relevant is. Want het is, hè, dan hebben we het over uh, omstreeks 1492. Uh, dus ja, daar kunnen we het inderdaad nog over hebben. Maar hoeveel zin heeft dat? Nou. Ja. Uh, want toen dacht ik inderdaad nog, ja, maar wacht eens even, uh, in de Verenigde Staten is het natuurlijk wel een burgeroorlog geweest. <laughs> ja, ja, ja. En toen dacht ik nog van, ja, maar wow, wow, wow, wow, wow, wow. waarom is die hier dan niet? Hè? We zijn ook multicultureel. Ja. Maar uh, dat legt hij dan niet uit. Zijn stelling klopt eigenlijk ook niet. Nou, binnen het dus... Heilige Rooms Rijk werd er ook veel geknokt, hoor. Tuurlijk. Ja. Dat was uh, ook een soort statenverband was dat. Ja. En daarbinnen gingen ze ja in de uitvechten. op Andermans grondgebied nog een notabene. Maar, maar dit was ook een beetje van uh, schoonmaken, uh, hou je bij je leest. Want nou ja, ik, ik had echt heel snel gegoogeld en weet je veel wat. Ik heb ook uitgezocht, uh, wat heeft die man dan gestudeerd? Oké, okay, laat maar ja. over. En uh, nou, uh, wat denk je? Ben je niet, marketing of zo? Uh, bedrijfskunde. Oké. Okay. Ja, maar kijk, eh, bedrijfskunde is natuurlijk wel wat anders. Een bedrijf werd natuurlijk anders, en die discussie hebben we ook al gevoerd, eh, dan een maatschappij, een samenleving. Ja. Want in een bedrijf heb je gewoon een baas, als het goed is. En eh, in een samenleving, dan ja, hebben we met elkaar afgesproken, afgesproken, van ja, in wezen zijn we allemaal de baas. Ja. Er eh, kunnen situaties zijn dat een peloton en Meres je vriendelijk, nee, dringend verzoekt om op te zouten. En het kan zijn dat de halve stad wordt afgezet omdat de koning eens een keer langskomt, maar afgezien van dat, ja, je nog vrij aardig doen wat je zelf wil. Maar wat Stef Blok beweert is, we maken geen schijn van kans met onze multiculturele uh, opvattingen, want het is uh, genetisch bepaald. En dan denk ik, oh, wacht eens even. Dan, eh, dan ben je misschien niet alleen eh, ongelukkig bezig, maar dan maak je ook een beetje de fout wat ja, verschillende andere figuren hebben gemaakt door multicultureel eigenlijk te zien als verschillende rassen. En je streept ook elke keuze weg. We zijn gedoemd om met al onze verschillen te falen. En dat wilde ik net ook zeggen, hè, van, hij gebruikt dat woord multicultureel. Hij gebruikt om dat te laten werken, dat hij altijd rechts is. Ja. En dat, dat mag gewoon niet. Mag, hè. Je hebt vrijheid van meningsuiting in Nederland. Dus je mag hier in Nederland ook altijd rechts zijn. Ja. Dus zowel. Hè, uh, ja, het enige is dan de vraag. Hij werkt op dit moment in een kabinet samen met ook een aantal partijen die altijd links zijn. Hè. De, de, de D66 profileert zich een beetje als de anti-PVV-partij uh, in, uh, in, in het kabinet. Dus de vraag is of hij nog houdbaar is als minister. Maar wat hij doet is op zich niet fout. Hè? Dus dat hij daarna zegt van, nou, oh, eh, het, het, het is wat ongelukkig overgekomen. Ik, ik geloof dat hij zich heeft verexcuseerd. In mijn ogen zinloos, want dit is naar buiten gekomen. En ik heb wel het idee dat de heer Blok dit echt meent. Hè? Dus dat dit echt zijn, uh, zijn, zijn mening is. Nou, en als dat zijn mening is, dan moet hij ook gewoon staan voor zijn mening. Alleen, ja, de vraag is inderdaad of hij dan nog... Uh, als minister houdbaar is. En Hij is dat... minister van buitenlandse zaken. Mm. Dan heb je te maken met allerlei verschillende culturen. Waar, mm. je, waar je misschien dan niet naast woont. Maar waar je wel mee probeert samen te werken. Dus ja, hè, probeer dat maar eens te rijmen. Ik denk uiteindelijk zal die hier uh, makkelijk mee wegkomen. Want ja, we hebben natuurlijk een PR-mannetje. Uh... Er ja, schuikt nee, nog iets anders te binnen, waardoor dit uh, hele ja, Stef verhaal gewoon tot ja, een rijk der onzin kan verwezen worden. Hij zegt uh, multiculturele samenlevingen kunnen niet uh, vreedzaam zijn. Ik moest even denken aan Groot-Brittannië. Uh, Groot-Brittannië is op dit moment een multiculturele samenleving. En dan wordt dan door hem gezegd van dat kan dus niet vreedzaam zijn. Ja, je ziet wel eens wat actfietjes hier en daar. Maar uh, als je even teruggaat in de tijd, naar de 17e eeuw, de midden 17e eeuw, was er in Groot-Brittannië een enorme burgeroorlog. En toen was ja. er nog geen multiculturele samenleving. Nee. Bedoel, hoe kwam toen die, die burgeroorlog tot stand? Die was heftiger dan wat er nu gaande is. Nu zijn het gewoon wat akkerfietjes hier en daar. Toen sloeg ze allemaal elkaar de hersenen in. We, ze, we hebben hier in Nederland... Uh, hebben wij... De uh, nog... Kabeljauwse en Hoekse twisten? Nee, daarvoor nog. Oké. Okay. Angelsen uh, en de Saksen, en de Franken uh, ja, gehad. Maar, ze zijn uh, gewoon... Ja. Volgens mij is het gewoon iets van: het maakt niet uit welke cultuur je hier hebt. Ook al is het ja. nog zo, in, in Nederland is het zelfs zo: van, uh, heb je twee Nederlands, heb je een kerk, heb je drie, heb je een kerkersplitsing. Ja. ja, tuurlijk. Ja. En nou ja, Ik zag uh, laatst een uh, leuke documentaire van uh, Midas Dekkers over de Wadden-eilanden. En dan he, kom je eigenlijk op het gebied waar Sterk Rock dus helemaal geen verstand van heeft. Waardoor ik dus ook denk: van ja, je zit hier met gevaarlijke politieke retoriek uh, te doen. En dan heb je dus de eilanden Schelling. En, uh, en... Oh, dat is een bloedige kerksplitsing of zo? Nee, nee, maar dan heb je eigenlijk twee verschillende volken. Okay. Je hebt eigenlijk het volk wat aan de havenkant woont. En dat zijn gewoon zeelui. En die zeelui zijn ja, grote delen van het jaar uh, op pad. Op zee. Dus die hebben, zeg maar, hun samenleven ook heel anders ingedeeld dan bijvoorbeeld uh, de boeren aan de andere kant van het eiland. De boeren aan de andere kant van het eiland hadden een soort, hebben, hebben ze nog steeds een soort buurtschap waarbij je uh, verplicht bent als volwassenen om elkaar uh, te helpen als bij sterfgevallen, uh, verhuizingen, brand, dat soort dingen. En, uh, en dat kunnen ze dus ook doen omdat dat uh, ja, zijn boeren, ze zijn altijd bij een land en dat soort verschillen hebben veel meer invloed op de cultuur, want dit is dus cultuur uh, uiting van gedragingen en rituelen, vaste patronen dan uh, religie of ras ja? want uh, ja, religie wordt er ook zeg maar uh, wel eens bij gedaan ja, Nee, Ja, moslims denken heel anders, zijn ook heel anders nou uh, moslimpersonen zijn ook uh, een groot gedeelte van de dag bezig met uh, eten, drinken, schijten, neuken. Ja, ja. Heb je heel ja een gewoon met hand. mensen, net als ons. Ja, <laughs> en, uh, en, en hun god is, komt ook redelijk overeen met die van ons. Het is een abrahamistische god. Ja, ze noemen het Allah, maar dat is gewoon het Arabische woord ervoor. Ja, maar bedoel, heb jij een god? Uh, nee, wel een schepper. Kijk, en, en, en juist de partijen die dat soort verschillen, die helemaal niet te doen, uh, die zeg maar dat willen vergroten, dat zijn gewoon de enge partijen in de samenleving. Uh boze imams, maar uh, hier dus ook de boze politici. Nou, ik denk dus zelf eerder dat jeugd. het probleem hier collectivistisch denken is, dat er weer groepen gedacht wordt, ja, en ja. dat de problemen daaraan gekoppeld worden en dat de uh, werkelijke problemen veroorzakers zijn gewoon bepaalde individuen die ja, uh, problemen veroorzaken voor, uh, ja, omdat ze niks te doen hebben of zo. Maar ja. ja. nou, nu eventjes terug, want ik hoor ik hoor Henk nu zeggen van enge mensen. Uh, vind je dan... Uh, stepblok Blok ook een enge man? Uh, nee, nee, ik vind hem niet heen. Omdat, Waar, waarom niet? Of waarom, waarom niet of waarom wel? Omdat het, vers het verschil is... dat dit uh, was gewoon voor een kleine podium. En ik denk ook... dat hij uh, dit niet meer zal doen. Maar was het ongemeend dan? Dat denk ik wel, ja. Dus, dus, dus... je denkt niet dat hij, dat hij er werkelijk over denkt? Ik, ik denk oh. het namelijk wel. Ik denk wel dat hij gewoon... Hè, ook al is het dan voor een klein publiek... maar. Ik, ik heb hem ook, vol, volgens mij heb ik hem ook op video gezien dat die uh, dingen zeiden. Want het, was, het waren videoopnames, toch? En dat kwam er niet uit als een, een, een theaterman die aan het toneel spelen uh, is. Maar het kwam er wel vrij gemeend. Uh, hij was volgens mij echt met een serieuze presentatie. Die man heeft ook weinig humor. Dus die was bloedserieus daaraan het vertellen wat hij denkt. Maar ik, ik denk niet dat hij weet wat hij heeft gezegd. Wat baseer je het eigenlijk op? Omdat, nou ja, ze zijn, euh, zijn stelling rammelt. Uh, het is een samenraadsel van nou, hele rechtse steekwoorden. Mm -hmm. denk misschien dat er een brainstorm sessie met een PR-mannetje voorafgaand. vooraf is Laten we dat gaan vertellen, dan scoren hey, we punt. Hey, ik weet niet dat dit gaat over zijn eigen populariteit. Meer van... Uh, ah, weet, niet, weet niet, weet niet. Misschien was het ook wel een beetje om daar te scoren. Van uh, ik ben het mannetje, weet ik veel. Misschien was het dat hij in het onderwerp... Uh, waarvan hij... Uh, Waarvan hij eigenlijk iets over moest vertellen, wist hij ook te weinig? Ik weet het niet. Gewoon een beetje tijdsvulling. Maar je ziet in hem geen nieuwe Geert Wilders. Nee, dat is een groot verschil. Geert Wilders uh, neemt gewoon echt een rol in. En die voert hij stevast uit. En dat is Stef Blok niet, zeg maar. Uh, Geert Wilders is meer uh, intrigue. Uh, die zoekt meer de intriges op, zeg maar. Gewoon lekker het hele kabinet uh, dwars liggen, een beetje steken, een beetje zuigen. Nee, dat, is dat is Stef Blok niet. Maar nou ja, het zou kunnen zijn dat hij gedachten goed wel heeft, mm -hmm. maar het is niet van hem zeg. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Maar als, als, als je nu richt op linkse mensen, die zien Geert Wilders en daar, daar, daar slaan ze allemaal op aan, euh, linkse mensen. Want oh, Geert heeft dit gezegd of Geert heeft ja. dat gezegd. Maar ja. Geert Wilders is natuurlijk wel iemand die aan de zijlijn staat. En hij heeft nu, ik, ik geloof 19 zetels, 19 van die 150 zetels. Ja. En hij moet opboksen tegen een kabinet, wat uh, in Nederland is gewoon een coalitie. Een coalitie die bespreekt uh, nou 99% van het beleid, dat wordt in een regeerakkoord gestopt. Dus als oppositie heb je eigenlijk ook nog heel weinig in te brengen. En nu heb je een meneer die uh, aan theetafeltjes staat te presenteren... en. Zijn mening vertelt, maar dat is wel iemand die minister is, dus die wel ook, uh, ja, die, die, die, die wel machtig is. He, volgens mij is een, een minister van Buitenlandse Zaken traditioneel ook nog iemand uh, nou, dat, dat, dat zit tegen uh, vicepremierschap aan. Uh. Minister van Buitenlandse Zaken is wel een van de belangrijkste ministerposten in het kabinet. Ja. Dus volgens mij is dit hè, voor als als je inderdaad uh, uh, rechts of alterrechts bent, dan is dit wel iets om je vingers weer af te likken. Jawel. Maar kijk, Gert uh, Wilders, um, ja, die uh, mengt zelf nog in, in een zelf nog in een grote pot, zeg maar waarin hij een soort uh, ideologie probeert te koken, zijn eigen ideologie. Zeg blok is dat. Hij heeft geen ideologie, hij heeft geen punten waarvan die uitheid werkt. Hij neemt slechts een rol in. Mm -hmm. ja, er wordt zelfs gezegd: Geert uh, Wilders stelt uh, de rechterflank flank veilig ja, om stemmers van het uh, P van de A te trekken, gedesillusioneerde P van de A-stemmers en SP, misschien zelfs SP-stemmers. En zo blijven wij in Nederland een soort uh, slavenboot. Mm -hmm. uh, hard werken, veel belasting betalen. En we moeten maar zien wat we ervoor terugkrijgen. En ja. uh, Stef Blok ziet er niet met een ideologie op de poppen komen. Wel bijvoorbeeld een Tony Elias of een. hoe uh, uh, heet die? Han, Han van Balen. Ook wel een beetje windbuilen. Maar, maar ja, die, ja, die zou ik veel enger vinden als zij dat soort dingen zouden uh, zeggen. Okay. Maar het is, gewoon mijn, het is gewoon mijn inschatting. Ja, ja, ja. Uh, je, je, je hebt nog wel enig. Uh... Een goed gevoel van Stef Blok. Ja, okay. gewoon een houten klaas... <laughs> die verder... Uh, kijk, wat voelt zeg maar... xenofobie, weet je? Het is gewoon angst. Snap je? En in, wat ik me kan voorstellen... is dat Stef Blok in zijn vorige baan... Het was het volkshuisvesting... wel wat verhalen te horen heeft gekregen. En daarmee wel... Misschien wel een bepaald beeld heeft gevormd. Maar mm. ik denk niet. Ja, hij, staat, hij, hij staat niet met de poten midden in de samenleving. Waardoor hij zeg maar ziet dat alles wat hij daar heeft gezegd op die uh, was het symposium mm. bijeenkomst. Mm. Dat yeah. dat gewoon echt nergens op slaat. Dat is de touch, Dutch Base. Ja, dat, dat gewoon nergens op slaat. Ja, dat cultuur ja, hoe erf, erfelijk bepaald is, mm. uh, dat cultuur onveranderlijk is. Mm -hmm. Want dat, dat zijn gewoon niet zo. Als je je iets verdiept in cultuur en in de mens, dan, uh, ja, dan zou je denken: van uh, ja, weet je, aan de ene uh, kant van het eiland dan, uh, ja, dan uh, zitten ze flink aan het bier. En aan de rechterkant van het eiland zijn het uh, stijve gereformeerden, bijvoorbeeld. Mm. Ja, dus. Dan, dan, uh, ja, een bepaalde rechtse klank is tegenwoordig ook... Ja, hoe heet dat? Cultureel Marxisme. Cultureel Relativisme. Ja, ik draag dat maar als een geuzennaam. Uh, want als je... Kijk, je kunt bijvoorbeeld best angstig zijn... voor bepaalde stukken tekst uit de Koran. Okay? Kan ik me voorstellen. Uh, maar goed, daar zou ik tegenover zetten van... Ja, maar uh, je moet wel flink aan het werk. Wil je... Iemand, uh, zeg maar, uh, met die overtuigingen uh, nog steeds overzetten tot daden. Want uh, in de Bijbel staan net soort, uh, zulke dingen en ja, het is al vrij lastig hè, om uh, hier vrouwen te stenigen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus het is niet uh, één op één, zeg maar. Ja, uh, zet iemand een Koran voor en hij draagt meteen een bomgordel Er zijn andere factoren voor nodig En dan kun je wel verder die geschriften ter discussie stellen Maar dan zou ik het verder niet één op één doen Van Je leest die geschriften, dus uh, jij wil zo die bomgordel uh, omdoen Snap je? Want dan beschuldig je mensen van dingen die ze überhaupt nog niet hebben gedaan en Wat krijg je dan? Perzet, einde discussie. Dus dan zou ik het eerder hebben van. Nou, met die geschriften, met die denkwijze. Denk je dan nog steeds dat wij samen kunnen leven? En hoe gaan we dat bereiken? Zeg maar. Ik zou het als gelijkwaardige aangaan. Uh, niet zeggen van. Oh, ik woon die! Eerder of zo. Uh, waarom? Omdat uh, dat doodt het gesprek. Laten we het er gewoon over hebben. En met de meeste mensen die je daar een gesprek over uh, voert. die zie je daarna nooit weer in je leven. Maar dan heb je wel een keer een zinvolle ervaring gehad. Een uitwisseling van ideeën buiten alle stramine om. Mm -hmm. Een soie de vrieve. Um, want ja, uh, we meten natuurlijk ook met uh, de materialen waarmee we hebben. Hè? Van, uh, als we, als we gaan alleen maar denken van, nou, ideologie leidt meteen tot misstanden. Ja, yeah. En het is zelfs zo, uh, heel veel van die... Um, Um, uit, uh, wat Stef Blok ook nog dan doet, is uh, een soort self-fulfilling ervan maken. Van, mm -hmm. van uh, nou ja, het werkt toch niet, geef er moet maar op. Terwijl uh, de wil om te samenwerken hangt natuurlijk wel samen met uh, de zagingskans van het samenwerken. Dat mm -hmm. kan er nog steeds op teleurstellingen uitdraaien, maar dan kun je wel zeggen: we hebben het geprobeerd. Uh, en dan kom je inderdaad nog bij het collectivistische: van, uh, van ja, hey, ja, weet je, joh, nou ja, je bent nog eenmaal moslim. Dus je moet je sowieso gedragen, je zult je ook sowieso gedragen, ja, je hebt geen vrije keus. Uh, ja, een beetje, dat is natuurlijk wel een beetje een, een, ja, een niet werkzame visie. Want in de democratie. Dus als wij, en in het rechtsstaat, dan nemen wij verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes. En dat proberen we aan elkaar eh, te zeggen van, nou ja, het is wel mooi dat het een en ander in een geschriftje staat. Maar ja, we uh, leven hier met een wetboek, dus ja, in mijn geschriftje staat zoveel jaren gevangen. Hè? Mm -hmm. Dus um... Ja, ja dat, zie, dat, dat zie ik dan wel terug bij Stef Blok. Ik denk wel dat dat uh, iemand is die, de, die het wetboek als een soort van bijbel bij het draagt. Ja. Denk, denk jij dat ook, Johan? Ja, natuurlijk. Het is een minister, hè. Dus, uh, ja, hij maar ook, hij ook, moet de ook, macht uh, controleren. Dus, uh, oh. ja. en de, de, de ene minister is, is, is een soort van... ja, Hoe moet je dat zeggen? Iemand die, uh, die, die wat popiopi uh, wil zijn... en wat, uh, wat, wat, wat, wat lieve dingetjes uh, wil doen... en uh, hier wat uitgeven, daar wat uitgeven. En, en Blok lijkt me meer iemand van van, uh, oh, uh, dit is het wetboek. <laughs> ja, maar zo zijn ministers. Kijk, ja, oh, sommigen, het hangt ja, een beetje vanaf wie een PR-mandje is. Kijk, die gasten die weten hoe de, het publiek zich voelt. Wat nou, ja, natuurlijk ook een aanname is. Dat kun je natuurlijk uh, zeker zeggen. Maar goed, dus die zeggen: van, Ja, doe dit, doe dat. Gedrag zus, gedrag zo. Doe die strop, dat aan. Of whatever. Want dan, uh, ja kom je beter over. En uh, ja, soms leidt dat tot uh, lachwekkende situaties, ja. Ja, want hoe denk je dat het overkomt bij, bij rechts? Ik, ik zie hier hè, dat uh, de dagelijkse standaard, die heeft nog enige tijd geleden... Noemde die uh, uh, Stef Blok de permanent zachereinige VVD-faalhaas? Mm -hmm. uh, gaat het nu ook verbeteren bij, uh, uh, aan, aan de rechterkant, nu die, nu die is een, uh, een uitspraak niet. doet die meer in hun water komt? Heb je de dagelijkse standaard ge gecheckt? Ja, dit, dit heb ik daarvan. Dit is een citaat. Van, ik van zal een keurig citaat uh, recht houden oh, dat gaat over uh, iets over cultureel marxisme. Maar goed, dat, dat doet er niet toe. Daarin staat letterlijk... de permanent chagreinige vvd faalhuis. Stef Blok volgt Celstra op. Hm. <laughs> de, ja. gaat, gaat, gaat, gaat dat verbeteren? Gaat dat vreemd verbeteren... dat het een, een, een permanent chagreinige vvd faalhuis is? Nou, dat, okay, ik denk uh, dat hij zich hier... Uh, met deze uitspraak, zal hij zich in de -right, uh, kringen, wel weer uh, ja, wat, wat kudos krijgen... Mm -hmm. Maar ja. voldoende of, of, of, of blijft dit de overheersende mening? Dus is dit, is dit ook failure of is dit, is, is dit toch een succesje voor uh, Stef Blok binnen zijn uh, kringetje? Ja, ik ben geen altruid, maar ik, ik, denk, ik denk sommigen die zullen dit wel verdedigen, ja. Dat we ja. het er met hem eens zijn. Ja. Maar master. vinden die dat echt of vinden die dat net? Nou, die vinden dat wel echt. Die, die, zien, die zien inderdaad multiculturele samenleving. als de grote Satan en uh, ja... Hey, geen stijl, zegt trouwens, uh, begint eerst met uh, Stef Boksnor, pak het uh, samenleving af. En dat levert natuurlijk heel sterk bij het, uh, het al draait gebeuren. Terwijl, nou ja, ik vind van, je kunt het ook wel een... houden bij van, ja, het is een uitdaging, maar het levert ook wel weer dingen op, zeg maar. Ik heb vandaag nog gefitness met een uh, gedeelte van de vrouwelijke samenleving en het was te doen. Maar, dus, dus het is uh, Stef Bloksnor en dan uh, uh, ga ik over Junkert heen en, uh, en dan kom ik bij heel Holland Deugd, wil Stef, wil hoofdblok op blok. Dus dan gaan we dus wel even uh, genieten van dat uh, uh, de social justice warriors die boos aan worden. Want uh, oh, oh, oh, uh, mensen die sociaal gerechtigheid willen, dat zijn hele foute mensen, weet je wel. Uh, uh, dus, ja, dus het zal ergens in de maag splitsen, denk ik dan. Maar goed, misschien is dan ook wel dit wel een deel van het uh, debat. Hè? Uh, want ja, we moeten natuurlijk alles uh, maatschappelijk debatteren. En, nou, en dan kunnen we eens een keer weer naar kijken. Hè? Van, wat is uh, multiculturele samenleving? Waar nou, komt het vandaan? Is, is, oh. is Stef Blok dan een goed wapen tegen de Social Justice Warriors? Nee. Is, is dat een goede keuze? Moeten moet, moet die, die mensen die een alt-right een mening hebben, moeten die Stef Blok nu omarmen als uh, iemand die wel invloed heeft, in tegenstelling tot Wilders? Nee, nou, ik zou, mijn persoonlijke kijk hierop is, uh, hij is minister en ja, dan had hij moeten verzinnen dat deze uitspraken uh, niks aan het debat toevoegen, zeg maar. Um, ja, en nou dan weer die excuses, hè? Hij had dan gewoon gezegd van, uh, nou ja, dat vind ik gewoon zo. En niet om de mensen te irriteren, maar om werkelijk te zijn. Want ja, we zullen allemaal iets in de, de, deze discussies moeten accepteren. Wat niet, uh, allemaal ook stukjes die we misschien niet allemaal even makkelijk vinden. Vanuit onze achtergrond. Maar als we bedenken van, ja, maar we willen wel samenwerken. aan ja, een samenleving. Of van, nou ja, maar we zien elkaar hierna toch niet meer. Dus wat maakt het uit dat we van mening verschillen? Zeg maar, die twee kijken erop. Wat zou ik met name graag zien, na aanleiding van zo'n discussie? Of wat uh, Stefan Blok zegt. Maar goed, het wordt natuurlijk weer een Twitteroorlog en weet ik veel wat. Ja, ik ja. ben een beetje sneu eigenlijk. Ja, en, en, en aan de andere kant, hij wordt nu veroordeeld omdat hij waarschijnlijk iets heeft gezegd wat hij echt denkt. Dus het, het is dan ook wel weer eerlijk, hè? als je ja. dat in, in een zaaltje gewoon zegt, uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat hij van... van, van ...van Multiculture vindt. Uh. Ja, maar het is als minister misschien ook niet de bedoeling... ...dat je persoonlijk je dingen zegt. Ik had nog wat in de chat gegooid trouwens. Ik weet niet of jullie het oh. al zien hadden. Het ging over de, het gezelschap waarin... Uh, ...dat was de Touch Dutch Base. Het is een uh, evenement dat wordt ieder jaar... ...door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerd. Uh, vorig jaar was Coenders, de babbelhaas. <laughs> en we uh, kijken hoor... De, Oh god, er waren een aantal organisaties die daar een standje hebben staan. Mm -hmm. Wereldbank, Internationaal Strafhof, de World mm -hmm. Trade Organization... ...die staan allemaal met hun kraampjes en volletjes. en wat van de VN. Er komen ja, dat soort mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die komen daar... Uh... ...en ik kon verder niks op internet vinden, oh, ja buiten dit om stond er, was er niks op internet. Dus er zijn mensen die direct uitgenodigd zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken... We adverteren er niet echt mee. Uh. Hmm. Ja, ja, nee, dat is grappig. Oh, er staat hier ja. ook een fotootje. Kun je zien wie het allemaal zijn? Hmm. Van mensen die niet bij C&A shoppen. Nee, nee. nee Zo'n zo ministerie van de Buitenlandse Zaken is best wel groot. Er wordt best wel veel uh, geld uh, uitgegeven daar ook. Maar wat wat, wat, wat, wat mij wel, hè, want je hebt ook van die van, van die hele, van die hele link, linkse NCO, die, die zullen het absoluut niet, niet fijn vinden wat uh, Stepblok heeft gezegd, maar die ook wel weer geld krijgen van Buitenlandse Zaken. Dus ik ben he, benieuwd of, of uh, vertegenwoordigers van Oxfam Nederland of dat soort organisaties... ...of die binnenkort toch weer met Stef uh, handjes schuddend op de foto komen. Maar dit, dat waar die dus voor was, is dat een soort baantjescarousel dan? Gesubsidieerd? Ik heb nog lopen opzoeken, maar er staat weinig over... Uh. Om wat ik las, dat ging het over van, uh, ja... Uh, carrière in internationale functies als je uit Nederland uh, komt. Ja, maar And, ik, ja, ik heb het nog niet helemaal gelezen. Ja, ja dat je dan vooral de sjener moet voorkomen. Welke chärne dat dan ook moet, mogen ja, zijn. Ja, Blok heeft al een voorbeeld gegeven <laughs> dat is <het> niet goed. <laughs> uh, nee, maar goed, als zij dan zeg maar uh, lekker uh, daarna aan de zalm gaan... op gesubsidieerde kosten, dan, uh, ja, dan denk ik wel van... Goh, uh, uh, uh, moet daar de belastinggeld nou dan echt naartoe? Daar denken ze er niet na over, weet je wel. Tuurlijk niet. Er valt altijd een potje voor uh, te maken. Ja. Goed, nou, we gaan wat? heel even snel in de sneltreinvaart uh, door de rest heen. Ja. Laatste, laatste bericht? Ja, ik heb er even twee waarvan ik denk, zoiets heb van nou, die moeten we niet uh, overslaan. Uh, ja. Junkers natuurlijk, of oh, ja, over Schoen gesproken. Ja. Daar kunnen we heel kort over zijn, uh, maar we gaan vooral de reacties doornemen. En ja, nog heel even over de PvdA-kast die uh, leeg is. Oh ja. Dat ja. we de Junkers meteen doen, dat sluit mee af. Dan doen we even de PVDA-kast. de doe ja, ja. nou, is op. Dat geldt op. Ja, ja, ja. ja. ja, dus, ja uh, ik, ik denk niet dat ze nog steeds straatarmen zijn of zo hoor. Hoe, uh, hoe is hun ledenaantal? dan? Nou achter. ja, het gaat meer om de subsidie hè. Dus, uh, ja, Jij, oh, subsidie. <coughs> ja, ja, die subsidie is gebaseerd op het aantal zetels. En daar uh, oh. is momenteel al een beetje schaars. Uh, uh, ja. ja. Het is dus niet de soort schaarste wat prijs opvoert, uh, Ja, wel kosten. Nee, maar uh, die leden betalen toch ook iets van een contributie? Uh, of? Uh, ja, schijnbaar uh, ja, hebben ze last van concurrentie met GroenLinks. Daar ah. ja, nemen de het ledenaantal toe. En Plus het feit dat in Nederland, maar een marginale hoeveelheid van ons ook, lid is van een politieke partij. Ook, nog, en ja. ook de, de contributie, uh, ja, er, er is wel contributie. Maar en, en mensen betalen niet, niet uh, zoals, zoals sommige mensen aan, de, aan een kerk betalen. Ik heb wel eens begrepen dat mensen echt een vermogen aan een kerk betalen. Mm -hmm. ja, uh, zoals, zoals ze werken niet met zo'n politieke partij. Dat is vaak een contributie die, uh, ja, van enkele tientjes per jaar. Ja, nou ja, ze hebben in uh, 30 jaar, uh, 35 ongeveer, uh, hebben ze natuurlijk uh, een hele rol in de samenleving uh, ja, weggepolderd. Uh, Wim Kok, de eerste keer dat ik hem zag op tv, toen was hij nog vakbondsleider. En toen waren die stakingen ook nog vrij wild. En nou zijn zeg maar dus de uitgangspunten voor de PvdA, voor de rechten van de arbeider opkomen, er is natuurlijk niks meer voor over. En ze zijn... Ze hebben natuurlijk ook nog... Uh, in plaats van dat ze voor de arbeiders gingen... gingen ze ook nog voor de nieuwkomer. Misschien in de hoop om nieuwe stemmers te trekken... weet ik het. Ook een stukje ideologie. Ook een stukje um, ontkende racisme. Zelf. Hè, van, uh, want een allachtoon zou... Uh, dat moet moeten worden. Ja. En ook nooit beter worden dan jezelf. Want uh, nou ja, een deel van de, het socialistisch denken... is natuurlijk ook dat... Uh, de participerende uh, socialist is natuurlijk ook elite. Ja, die heeft de kennis van het, uh, ja, en het volk niet. Die zijn gewoon te dom. Ja, dus, het uh, is gewoon een bestuurspartij. Dat, dat wil je eigenlijk zeggen. Ja. Ja. ja, waarmee je dus ook een bepaalde afstand al creëert. Ik ga jou even sturen... Ja, de ja, eh, naastjes gingen daarna doorbesturen bij allerlei banken en zo. Hè, waar ze eh, eigenlijk dan tegen waren hè, toen ze nog wat ja. Eh, ja, lager in de rang zaten. Maar hoe meer ze opplommen, hoe meer ze ook eh, de weg naar de centrale banken zelfs wisten te vinden. Ja, en ook eh, in een bepaalde periode. Hè, dus ik ja. denk dat als we in de jaren 50 naartoe waren gegaan, dat verhoudingen ook heel anders lagen. Hè. Dus over, hè, de, de, er zat een andere regelgeving nog onder de banken. Nou, ja, die regelgeving, is Note Ben ook, ja, door Den Hail en zo. En, uh, dus die hebben zeg maar die, die kaders gemaakt, waardoor de banken, de kleine banken steeds meer opgeslokt werden door de grotere banken. En ze groeiden oh. enorm. En daarna had je banken die uh, too big to veel waren en uh, bijna omvielen. En ja, in één keer zat ook mijn PvdA's daar in de, ja. in, in de commissarisraad en zo. Ja, wat, wat, uh, wat, wat ja, ook vrij bijzonder is, want als ik zo moeten denken. Mijn vooroordeel over banken hè, is dat gewoon... Uh, ...ja, blarikumse hockeyjeugd uh, wat daar naartoe gaat. Ja. Blijkelijk niet. Uh, ook Stef Bos. Nee, nee, nee, nee, nee, niet Stef. Bos. Wouter. Wouter Bos. Ja, die zat bij zijn hoor. Ja. Kijk, ik heb er ja. een keer gewerkt ook. En uh, ja, Ze zijn goed in het uh, smijten met geld, ja. Ja. Um, ja, en terwijl ja, de positie zelf van de arbeiders natuurlijk ook verandert... Hè. De, ...in de tijd van de automatisering. En daar heeft, uh, mm, en daar heeft uh, P van de PvdA verder ook niks mee gedaan, zeg maar. uh, weinig. Uh, er van niks van waar, maar daarbij is bij bijgebleven. Um. Wat ik heel tekenend vond voor de PvdA is uh, nog steeds eigenlijk... Uh, ...die gasten die dan pretenderen dan op te komen voor de arme man... ...maar zelfs wonen ze al in huizen van minimaal een miljoen euro... De ja. Plasterk die in een grachtenpand woont van een miljoen, uh, Van Dam, die woont notabene in een kasteel en die ja. wil dan gratis mensen die dan vrijwillig daar zijn gezond komen maaien. Ja. Ja, en die, uh, wat was het, Jet Kleinsma in een gekraakt uh, monumentaal pand? En dus op een gegeven moment gewoon gekregen hebben. En dat was ook iets van een miljoen baat of zo. Weet het allemaal goed te regelen, ja. Ja, ja dat is. Uh, ja, dat is apart. Uh, ja, maar blijkt dat ze ook uh, Animal Farm uh, niet gelezen. Uh, Juist wel, want ik weet ik nog wel wat ja, ja. met het uh, Twan dat ze. Uh, rijkelijk uitgezetteerd werd. En daar okay. had zoiets van. Uh, ja wacht, ze even. Nee, dat bedoelde hij anders. Ja. Ah, Oké. Okay. Um, ja, Orwell. Hoe oh, okay. bedoelde dat anders? Ja. Um... Maar hij gebruikte dan als, als uh, tegenargument, terwijl dus denk, de context waarin Orwell bedoelde... was precies het tegenovergestelde, zeg maar. Ja, ja. Nou ja en um, ik, uh, dus een aantal verhoudingen, ja, die zijn gewoon zo veranderd... Ja, dat hun achterban um, ja, het ook niet meer kon volgen. Ja, dus uh, gewoon links heeft er last van gehad, uh, uh, ten tijde van de Irak-oorlog... dat uh, die dingen kregen zoals van, ja... Um, wij steunen uh, de aanval niet of zo, maar uh, we zijn er ook niet tegen. Zoiets was het. Uh, Daar ben je gewoon voor, joh. Ja, en D66 natuurlijk nu van... Uh, ja, nou ja, waarom uh, ziet iedereen ons ineens als uh, de partij die democratische verandering wil? Weet je uh, dat uh, is uh, Tom de Graaf die dat zei. Uh, ja, ja, ja. Oh, ja, dat ja, zie je lekker. dus echt aan, um, aan, aan de... Ja, de zwaartepunten van je partij. Van ja, hè, waar, waar, zijn wij voor? De, de Libertarische Partij heeft het natuurlijk ook gehad. Met, uh, de, ach, dat we, ik zit, niet, ik ben niet meer bij de Libertarische Partij. Um, maar dat was een, een vrij simpel principe. Een non agressie principe. En op een gegeven moment, Oost, de toenmalige voorzitter van, uh, goh, wat een lelijk gebouw aan de Groningse Markt. Daar mogen ze wel iemand de kogel voor geven. Ja, dan, dan uh, denk ik, ja. Dan maar het, dan heb uh, je het over best... iemand die de daarna ook geen voorzitter meer was. Uh, ja. ja, en daarna natuurlijk flink is gaan bloggen. Uh, ja. en daarna nou, iedereen dan... geblokkeerd heeft die uh, libertarisch is, dus wij, wij kunnen het ook niet lezen. Dus. Nee, en, uh, maar ja, dan is het dus de discussie van ja, maar wat is onze uitgangspunt? Hè? Dan kun je bijvoorbeeld op andere uh, punten nog uh, verschillen, bijvoorbeeld van grenzen open of grenzen dicht. Wat is de mate van mm, agressie, laten we zo zeggen... Hè, als je de grenzen open of grenzen dicht houdt. Maar ja, dat verliezen mensen dan uit, uit het oog. Terwijl het punt van geen agressie... zou eigenlijk al genoeg handen en voeten moeten zijn. Ja. Maar is blijkbaar toch lastig. Ik, nou, de LP kan nog steeds groeien. Uh, maar dan moet uh, vorm van democratie het behoorlijk verpesten. Ja, niet, niet al... Uh... Moeven daar vandaan te komen. Nee. Als we een lekker alt-right hebben, dan zoeken wij alle, de, de rest van de mensen gewoon. Als iemand gewoon heel goed die uh, de inhoud. We, zeggen, we groepen, zoeken de mensen op die niet meer in een groep wil zitten. Die willen zeggen: ja. van ja, ik, ben, ik wil geen onderdeel van het collectief zijn, ik wil gewoon individu zijn. Zijn er genoeg te vinden? Ja, dat was zo. Onder programmeurs, weet ik het. En dan noem je al een groep of? Ja. <laughs> Lastig <laughs> uh, hè? We, ja, die willen niet onder de mensen zitten. <laughs> ja. uh, we zijn en bij, uh, Life of Brian hoort dat, die CERN. We're, yeah. yeah. uh, yeah, yeah, we're all in the fish, jongens. No, not? Ja, de hele all in the engine. not. Ja, dat is de grap. Ja, um, uh, ja? Terwijl ja, voor non-agressie uh, valt uh, zeker wat te zeggen. We hebben in deze uitzending ook uh, wat over gehad. Over de, de, de opstelling van de politie, uh, dat soort dingen. Door bombardementen van uh, Obama. Nou, dan zou het al een behoorlijke kleur zijn. Van, die je kunt toevoegen aan het palet. Ook omdat de PSP. Ja, dat was de Pacitische Socialistische Partij. Ja, die is ook in de GroenLinks uh, opgedoken. En die wist het er nou ook niet meer. De uh, ik er een aantal tegen bij de Libertarische Partij. Ex-PSP'ers. Oké, okay, nou... Uh, ik, er is nou nog één partijtje die wel voor vrede is. Laat dat even checken. Er is zo'n muzikant in Groningen. Die is uh, geschiedenisdocent En hij was vervent lid van de PSP. En hij noemde de toespraak van Eisenhower over het militaire uh, industrieel complex, dat je daarvoor moest uh, uitkijken, noemde hij flauwekul. Toen dacht ik ook oh, van, wat heb je dan die twintig jaar dat je PSP'er was allemaal nog gedaan? Ik <laughs> ben ja, ik bedoel, heb je dan niet gezien hoe de Verenigde Staten de boel bombardeerden? Nou, ik weet niet waarom hij het flauw cult noemde, in welke context? Nou, hij was met name tegen het complot denken. Nee, dat zit al. En, jawel, terwijl een mil militair industrieel complex is, is een complot die natuurlijk ja. heel makkelijk kan plaatsvinden. Ik bedoel, je hebt maar de Tweede Wereldoorlog, een enorm militair industrieel complex. Nou, en die heeft dan de vraag, wat gaan we nu doen? Ja. Ik bedoel, dat zijn gewoon belangen. En het gaat bij conspiracies niet om van... ...en dan gaan we dit en dat doen... ...en dan hebben we one million dollar, weet je wel. <laughs> uh, uh, uh, uh. Dat is het natuurlijk niet. Het gaat er gewoon om van... ...ja, we hebben een bepaalde belangen... ...en... Uh nou, maar daar moet niet iedereen van weten... want dan krijgen we die belangen niet, zeg maar. Nou, er ja, uh. valt er wat voor te zeggen. Ik bedoel, kijk al, die, die, die militaire industrie... dat zijn wel allemaal losse bedrijven. Ik bedoel, ze concurreren wel met elkaar. Dus het is niet zo dat het gewoon één club is... die samen met de handen op, een, op één buik hebben... maar die toch wel met elkaar vechten... om bepaalde orders. Jawel, nee, dat wel. Dus niet één geheel of zo? Nee, maar uh, Vietnam en Irak. Dat ja, daar verdienen ze wel aan. Maar ja, soms is er eentje ja, ja, die, die heeft massel en de ander die, die heeft nakijken. Ja, maar dat is de pacifistische kant. Nou, aan de andere kant is gewoon uh, de belastingverlaging. Nou, dat, dat vinden een aantal mensen ook wel uh, prima. Maar gewoon uh, personen die dat gewoon smakelijk aan de man weten te brengen. Dus ook niet met, uh, hoe heet je man, roodbart en... Uh, hoe heet die uh, mensen altijd uh, uit, die, uh, uit die boeken? Mrs. Hayek. Mrs. Hayek en zo. Yep. Ja, daar kan het volk niet om... Niks uh, om om uh, niks malen natuurlijk. Maar belastingverlaging. Waaah. Ja. Waaah. Snap je? Ja, de filosofie erachter, dat is wat je simpel houden. Dus ja, dus dan zou ik denken van ja, dan liggen er nog steeds weer heel veel kansen. Alleen ja, dan moeten die bijzaken, uh, eh, de grenzen of weet ik veel wat. Ja, daarvoor moet je niet elkaar de tent uitvechten, denk ik dan. Maar goed, ja, wat dat betreft valt er dan veel van de rise and fall van uh, PvdA te leren. Dus uh, ze zijn natuurlijk grote uh, begon geworden. Ook door een deeltje van eigen belang natuurlijk. Hè? Dus, uh, en dat werd natuurlijk... Uh, Gegroten in collectief belang. En dat ging natuurlijk ten onder. En, uh, maar ze zijn uh, nog niet helemaal onder hoor. Ze hebben nog meer stem. Nog steeds nog meer zetels als de LP. Dus. En, en ze proberen ze nu zichzelf opnieuw uit te vinden. Dus, ja. ja, gaat ze niet meer lukken, denk ik. Ik heb ook al gehoord man, dat de PvdA zich aan het opsplitsen is in uh, kleine lokale partijtjes. Ja. Die nog wel maar... uh, band, lijntjes hebben dan met de PvdA. Dus, uh, ja. ja, maar ik vrees. Voor de PvdA vrees ik, zeg maar, dat uh, ze te veel hebben geleund op, uh, op de vaste leden. Ja. En, uh, ja, en die zijn nu allemaal aan het doodgaan. En uh, de rest waait uit naar GroenLinks. links. Ja. De SP natuurlijk, hè? Ja, en de SP, ja. ja. Maar ja, we gaan nog heel snel verder in het laatste berichtje. En daar had ik ook eigenlijk iets aan gekoppeld. Het gaat over Junker. Junker die, uh, die had toch van een medicijntje tegen rugpijn, laten we zo zeggen. En ja, daardoor was Volgens die, dokter Rutte, dat zegt dat er altijd wel even bij. Ja, volgens dokter Rutte. Ik oh. uh, moet er ook even bij zeggen dat Dijsselbloem die kreeg zijn functie niet, omdat hij wat over het alcoholgebruik van uh, Juncker had gezet. Uh, Toen <lacht> kon hij naar zijn baan fluiten. Uh, oh, okay. En hij had zoiets van: dat gaat mij niet overkomen. <laughs> Drie dan... maanden wat Rutte daar aan het doen was. <laughs> ja. Solliciteren aan een baantje bij de EU. Ja. Maar ik had daar in ieder geval wat aan gekoppeld. Ja, zoals de luisteraars weten: de Freid Radio die heeft iedere week een soort cartoonplaatje bij zijn uitzending. En die ging voor de afgelopen week over Juncker en zijn uh, rugpijn. En ja, ik had daar een vraag bij gedeponeerd en naar een aantal groepen gegooid. En ja, er waren reacties op gekomen. Ja, Henk. Um... De ja, het meest opvallende. Nou, als ik me goed kan je herinneren van, goh, wat een gevaarlijke man en zo. Ja, en wow, meteen ontslaan en zo. Ja, dan denk ik van, ja, ja het uh, zwaard uh, snijdt aan twee kanten. Het is gewoon een zuipende man. En dat is gewoon een, uh, een menselijk iets. Ja. Uh, en, het even vergelijken met Winston Churchill, die hield ook wel van een slokje... Ja, Boris Yeltsin. Ja. Die uh, heel veel heeft betekend voor de veranderingen in Rusland. Ja, dan denk ik ja, of van ja. En uh, wat nou als hij dan ook onder werktijd uh, zit te suipen? Nou ja, je hebt zoiets als uh, functionerende alcoholisten. Ik bedoel, ja, uh, Hans van Mielo. Hè? <laughs> uh... Johan, jong op hier uh, tijdens het radio. <laughs> Ja, mijn broer. Dus daar ligt het niet aan. Dan zie ik, wat ik dan zie is dat mensen dus de persoon en het systeem verwarren. Dus de persoon is gewoon een persoon en hij doet gewoon zijn functie. Volgens mij redelijk naar behoren. Dus ook wat hij roept en wat eng klinkt, ja, dan moet hij gewoon roepen vanuit zijn functie, zeg maar. Van één Europa en dat soort dingen. En laat de vluchtelingen maar komen, want één Europa. Ja, maar dat roept hij vanuit zijn functie. Zegt nog niks over wat hij in zijn vrije tijd vindt of doet. Als dat goed is. Ja, en dat hij gewoon uh, saartje ja, Dat is toch een beetje komisch eigenlijk. Meer niet. Dus hou dat een beetje gescheiden, zou ik dan denken. En heb het dan met name over het systeem. Van ja, hebben wij echt behoefte aan zo'n sterke centrale Europese overheid? En hebben we dat ook nodig als we gewoon vrij willen reizen? Ja, Jurgen. Ja. Ja, ik ben eventjes die reacties van jou aan het doorkijken. Uh, ja, ik had er zelf ook een geplaatst. Ik denk, ja, wat ik mijn mening ook mag geven. Kijk, mijn mening is van, uh, laat die Juncker vooral aanblijven. En, en ik hoop dan ook dat hij heel vaak dronken ten tonele verschijnt. Want dan, ja, ik weet niet, mensen dan juist meer of minder in de EU gaan geloven als elke keer de commissaris daar zo uh, dronken zien waggelen. Ja, mee? nou, ja, laat ze maar vooral publiceren over uh, de bonnetjes, de declaraties en dat soort dingen. Laat uh, Sjoen maar meer over het lobbyen. Uh, breng dat maar meer in de overbaarheid. Maar geef je niet af op uh, één figuur. Uh, wel op het de voorzitter is de vurer van uh, Europa. Ja, nou en? Wat moet hij dan doen? <laughs> en die, is niet, die, die wacht op dronken over straat. Ik ja, bedoel, ja kom op, mooie ja, kan maar je wat, niet hebben. Ja, maar wat moet hij dan doen? Marcheren? <laughs> ja, dus, ja, we hebben uh, in de Partij ook uh, uh, discussie gehad toen... er. Uh, een bepaalde voorzitter, nieuw in blik kwam. En hij stond op de foto met een sigaar en een whisky. En, uh, maar dat, dat kon dan toch niet? Dat die man in zijn eigen tijd zat te genieten? Oh, ik geniet. dat de mensen meer over andere dingen vielen dan over zijn sigaar en zijn koeien. Uh, nee, maar... nee, Johan, mag je eraan herinneren? Je was er zelf bij. Ja, ik viel meer over het <lacht> feit van, dat hij alleen maar beloftes deed. En niet daadwerkelijk hard en was. Ja. Maar dat nou, het, vond er vond het... moest geld overgemaakt worden. Terwijl ja, je niet eens zeker vond... weet dat er iets voor terugkwam. Daar had je meer over. <laughs> ik vond het vooral grappig dat hij niet eens aanwezig was op die foto. Ja, vraag. precies. <laughs> <laughs> maar goed, maar men had een naam gezien. En is meteen gaan googelen op die naam. En daar kwam die foto naar boven. Ja, er komen we wel meer dingen naar boven. Maar, nou ja, het is misschien net als met de politici. Wat verwacht je van hun, weet je wel? En het is eigenlijk ook oneerlijk. Als je gaat zeggen van, nou, ze mogen niet zuipen, ze mogen niet neuken. Ja, dan krijg je nou, daar... Dat, dat, dat wordt niet gezegd. Kijk, het hele punt is... Het uh, wordt niet gezegd, maar het wordt als wel gezegd als, als, als, als ik op mijn werk dronken verschijn, dan mag ik gewoon meteen vertrekken. Ja. En dus er zitten hier mensen die komen dronken bewerken en die, ja... Volgens mij kan de voorzitter, kunnen de meeste voorzitters dronken uh, meestal hun werk op uh, Er worden geen vingers af afgehakt. En als mensen blijven lullen, nou ja, hè, welke keuze heb je? Nou? Of uh, je valt in slaap. Jurien, nee, ja. jij, jij mag even entramperen. Mm -hmm. Is het zo in het bedrijfsleven als de be bestuurder uh, voorzitter dronken op de vergadering verschijnt? Wat dan? Nou ja, kijk. Een bedrijf of een, een, een leider van een bedrijf is vaak ook uh, op, op een of andere moment het gezicht van een bedrijf, Ik vind het, uh, tenminste bij grote bedrijven, bij Apple, bij uh, Philips, bij KPN. En op het moment dat zo iemand het later uh, begaat uh, of uh, iets uh, negatief met die persoon gebeurt, dan is dat ook negatief voor de reputatie van het bedrijf. Dus je ziet inderdaad wel vaak als, als, als, als een bedrijfsleider negatief in de publiciteit komt... dat het ook heel snel betekent het einde van diens loopbaan bij het bedrijf. Hè. Dat soort niveaus ze verdienen wel ontzettend veel... maar ze zijn ook ontzettend snel weg. Ja. En ja, in de politiek zie je dat natuurlijk ook. Hè. Er hoeft maar een kleinigheidje te gebeuren met een politicus. En een politicus uh, die krijgt een schop onder zijn kont en is weg... omdat uh, ja, zeker binnen, binnen kaders van politieke partijen, het partijbelang altijd boven het individueel belang gaat. En dus je mag wel corrupt zijn, en dat zijn ook veel politici, maar op het moment dat het in de publiciteit komt, dan mag het niet meer. En het mooiste is als je gewoon als politieke partij kunt voorkomen dat je, ja, dat, dat, dat je reputatieschade oploopt, uh, ja, nou, en dan moet, je, dan, dan, dan, dan moet je natuurlijk niet willekeurige mensen van buiten halen, met al hun nadelen en die uh, erbij betrekken. Je moet zorgen dat je mensen van binnenuit uh, krijgt, die goed naar buiten kunnen communiceren. Nou, daar zie, ik, daar zie ik ook wel een beetje het probleem. Uh, en bij, de, bij, de, bij heel veel politieke partijen is het probleem gewoon. Dat die, uh, dat die nauwelijks meer kader hebben. En dat zie je ook bij de P van de A en ook bij de VVD. Omdat maar zo'n klein deel van, het, van de bevolking lid is van een politieke partij, ja, is er nauwelijks kader. Ik, het, het, het hangt een beetje van uh, bedrijfscultuur, denk ik af. Uh, een paar jaar geleden uh, zat uh, Hans uh, Nijland, uh, de, de, volgens mij. Ja, nee, de algemeen directeur van FC Groningen. Hier in het gemeentehuis. Uh, mm. En uh, hij zag een rode knop. Mm -hmm. En hij kon zich niet bedwingen. En hij geeft daar een ram op. Mm -hmm. En in een paar minuten staat een hele grote markt vol met politie. Want <lacht> het was een alarmknop. Oeps. En, ja, ja nou, dan kan je zeggen van... Uh, Flater, stom, mm -hmm. kinderachtig, weet je wel. Mm -hmm. Maar ja, je kunt dan ook de cultuur hebben. Hansi <lacht> Nederland, weet je wel. <lacht> Mm -hmm. Ja, goed. Een beetje van de cultuur af, denk ik. Ja, ja. Uh, en zeer waarschijnlijk ook omdat hij zelf redelijk, redelijk veel aandelen in zijn eigen bedrijf heeft, uh, waardoor dat hij ook niet heel veel externe druk heeft om... Uh, om, uh, om, ja. om af te treden. Ja, maar bij die hele grote bedrijven, dan heb je natuurlijk... ja, die, die, die directeur heeft wel wat aandelen. Maar de meeste aandelen zitten, zijn in handen van uh, andere bedrijven. Nou, en die gaan zeggen... ja, je moet wel wat een grijze muis zijn. Want ben je geen grijze muis, dan, uh, ja, dan uh, ben je een risico. En je weet heel veel van die aandeelhouders... dat zijn allemaal oude mannen. Dus ga je naar een aandeelhoudersvergadering... dan, dan zie je ook heel veel uh, grijze pruiken. Die zijn uh, over het algemeen niet zo dol op het nemen van risico's. <laughs> dus hele flamboyante mensen die vliegen de zomaar uit bij bedrijven. Nou ja, en dat, uh, dat, dat, dat, dat heb je inderdaad ook met, uh, met, met voorzitters van politieke partijen die natuurlijk ook afhankelijk zijn van, de dra van, van draagkracht van hun, uh, van hun ledenbestand. Absoluut. Ik bedoel, uh, hoe heet die? Uh, Balkenende, uh, Mark Rutte, dat zijn natuurlijk enorme houten glazen. Weet je wel, uh, als er ook maar iets naar buiten zou komen van. Uh, ja, nee, uh, Jan-Pieter Balken is altijd uh, in de paardenclub te vinden of zo. <lacht> Dan, uh, ja. Een <lacht> Dan, uh, ja, dat, ja, ook al is het none of anybody's business. Hij was toch op zijn 40ste maagd of zo? Balken was uh, uh, getrouwd, uh, of is nog steeds, met uh, schijnbaar een beetje nou, redelijk uh, goed uitziende vrouw. Toen de 40 was, het, toch? Nee. <lacht> En Mark Rutte is dan natuurlijk nu de vrijgezel. En dan wordt dan ook gezegd, kom komt het wel? Dan denk ik van, jezus Christus, weet je wel. Uh, uh, het is oneerlijk. Als je die mensen in een voorbeeldfunctie duwt, vind ik. Ja. Kijk, als je echt gaat uh, rellen, bijvoorbeeld president Trump die op bezoek is in uh, Verenigd Koninkrijk en ondanks alle protocollen voor de koningin uitloopt, bij, uh, als we over de rode lopers uh, waggelen, dan denk ik van ja, weet je, je hebt één job. Zo moeilijk is dat niet. Maar dan kijk ik meer naar het functioneren dan dat het mij werkelijk stoort dat hij ervoor uitloopt ofzo. En dat Jonker uh, lekker zuikt. Ja. Ja, dat klinken jullie ver weg. Uh... Oh, ja, nee, dat is het leven van Jan-Peter Balken aan dan het uh, doorlezen. Oh. Helemaal goed, ja? Ja, ik heb een dikke punt achter me zin. Ik, uh... Ja, uh, nee, ja, inderdaad, ja. Jullie, jij ook? Ik, uh, ik, ik laat het eventjes, uh, ik onthoud me even van commentaar. Ik denk dat dat in dit geval wel even wijs nice is. Ja, we zijn wel uh, met deze dikke punt al aan het einde van de uitzending gekomen. Laten we een voordeels uh, voorbeeld uh, stellen door een eind aan te breken. Ja. Dat lijkt mij een heel goed plan, ja, absoluut. Best wel laat eigenlijk. En, uh, heb jij nog gesopen, uh, uh, Johan? Ah, te veel. Eigenlijk. Het Sorry, te veel eigenlijk. Oh. Maar nou, je klinkt nog niet dronken. Nee, nee, nee klinkt nog een borrel. Drink uh, langzaam. Drink in. Uh, ah, ja, ja. <laughs> ja, ik heb wel aardig wat borrels achter de rug, ook een uh, LP barbecue. Oh. En ik, ik wil nog even mededelen aan de luisteraars... ...dat op 11 augustus in Amersfoort is er ook een LP-barbecue. Uh, je is er allemaal van harte uitgenodigd namens mij. Ik ben er zelf niet, want ik ben dan toevallig op vakantie. Ja, dus, uh, dat, ja de vakantie was al eerder gepland dan de barbecue. Hm. En 20 oktober, meen ik uit mijn hoofd, komt er nog een ethisch party. Dat allemaal de jaren tachtig muziek van de LP... Dus, maar daar zullen we tegen die tijd uh, meer over horen. Nou goed, dan zijn we in ieder geval aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het uh, meedoen aan deze uitzending. En uh, de luisteraars, hartelijk danken voor het luisteren aan deze uitzending tot zover. En ja, waarschijnlijk zijn we de volgende week weer. En uh, ik zou zeggen, Yo. Ja, ik wens in ieder geval iedereen een vrolijke, mooie week toe. Ja. Hey.